Althans het beste om, ja, dat lijkt me serieus gewoon het beste om er gewoon af te gaan trappen. Het is vijf minuten over half acht. Het is 1 juni 2014 en u luistert naar de 29ste QFF podcast. En eh, hoe kunnen we die beter beginnen dan met onze eigen ingeachte tune?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 Don't be alarmed. 666. It's all about information. All about information. Welkom bij de 29ste QFF-podcast. Het is vandaag 1 juni, zondag 1 juni 2014. Mijn naam is met en het is 7 minuten over half 8 in de avond. En ja, we zijn begonnen. We zijn begonnen. We zijn begonnen. En we gaan vandaag een heleboel verschillende dingen bespreken. Allereerst zal ik die irritante kutklok met QUT eens eventjes uh, ja, uitzetten. Die staat nu uit. En uh, nou ja, dan kunnen we verder uh, met die dingen uh, waar we het vandaag over gaan hebben. Ik heb, ik heb vandaag een paar dingen actief uh, met hashtags lopen uh, taggen op uh, Q of F. En die pak ik er even bij. En daarnaast is het zo dat uh, Toby fantastisch werk heeft geleverd. Hij heeft echt een prachtige uh, nou ja, podcastpagina gemaakt. En die pagina die, die biedt een overzicht van uh, de podcasts. Je kan ze downloaden. Uh, tevens uh, de links naar de desbetreffende topics kun je terugvinden. En, en nou ja, we werken daarnaast. Of nou ja, vooral Toby. Ik, ik kwam met het idee om ook nog plaatjes daaraan vast te gaan koppelen. Zodat mensen... Um, straks dus jullie luisteraars uh, ook op de livestream, maar ook mensen die de podcast uh, terugluisteren op hun uh, mp3 speler, op hun computer of uh, in de auto of waar dan ook zodat die mensen kunnen komen met een idee voor een plaatje voor elke podcast gebaseerd op wat er in de podcast is besproken Nou, dat, dat kan gebeuren live tijdens de show, dat je een, uh, een plaatje maakt en instuurt of, of het plaatst in de topic uh, en, en dan kiezen we gewoon uh, voor elke aflevering uh, een plaatje. En uh, bij deze uh, nodig ik iedereen uh, dan ook uit om voor deze 29ste uh, podcast een plaatje te ontwerpen. Het kan gewoon een vierkant plaatje van 600 bij uh, 666 bij 666 pixels zijn gemaakt in Paint, Photoshop of whatever maak je plaatje. En uh, ja wie weet gebruiken we uh, dat plaatje wel voor de 29ste als, uh, Afleveringsafbeelding of zo. Ja, hoe moet ik het anders noemen? Afleveringsafbeelding. Klinkt een beetje vaag, maar nee ja, goed. Uh, uh, ja, Waar ik het vandaag uh, over wil gaan hebben. Uh, in, in ieder geval wil ik even naar het topic: dat heet sleutelrol voor Syrië. Dan wil ik het ook nog even hebben over het vulkanen-topic. Uh, het topic over de geheimzinnige schijf die ontdekt is in de OC. Dat is nu alweer enige jaren geleden. Uh, maar op QFF. Hebben wij daar een soort eh, vergaabak van informatie over aangelegd. En eh, mede dankzij het dolle eland die echt, echt eh, ja, fantastisch veel informatie in dat topic heeft geplaatst. Nou goed, ook daar zullen we het dus eh, over gaan hebben tijdens de 29ste podcast. Verder, eh, is werken een misdrijf? Eh, dan, dat is een topic van eh, Toby, eh, daar gaan we het ook even over hebben. En zo gaan we het ook even hebben over... het topic de zonnekinderen. Um, en over het topic... Alles over Fima en de Kampen. Nou ja, daarnaast zullen we uh, tijdens deze uh, podcast natuurlijk ook naar uh, muziek gaan luisteren. Uh, zo heb ik onder andere uh, later in de podcast een, een nieuw liedje van uh, onze Q Hotspot. En uh, dat gaan we draaien. Nou ja, goed. Um, voordat we uh, naar het eerste onderwerp gaan, uh, gaan we gewoon beginnen met een uh, leuk muziekje. Uh, nou ja, ja dat gaan we gewoon doen. Want ik, ik denk van, uh, um, nou ja, we zaten net naar Queen te luisteren, dan lijkt het me niet echt een idee om dan nu weer naar Queen te gaan luisteren. Dus we gaan luisteren naar uh, Can't You See van The Marshall Trucker Band. De Martial Trucker Band met Can't You See. En ja, hier op QVF blijven we maar trucken. Hè. We just keep on trucking. Um, welkom terug bij de 29 e aflevering van de QVF podcast. Uh, mijn naam is Bafomet. het is uh, zondagavond en we gaan gewoon uh, maar beginnen met de onderwerpen die ik uh, er al even uit heb gepikt. Natuurlijk was er ook ander nieuws en uh, daar wil ik het eigenlijk ook wel even kort over hebben. Um, ik pak even een um, uh, aantal dingen erbij. Um, ja, nou ja, onder andere uh, een van de laatste nieuwsdingen die ik net uh, opmerkelijk uh, ja, vond en, en, en voorbij zag komen. Was het feit dat Wilders verdenkt Syrië-gangers ervan een aanslag op hem te beramen. Nou, uh, Kijk, of dat echt zo is, uh, dat vraag ik mij af. Um, wel vind ik het interessant dat hij ook dit weer aangrijpt om maar weer media aandacht te genereren. Want dat... Dat is toch wel een, een, een gave van de man. De man weet feilloos te timen. En weet feilloos. Um, ja, min of meer. De aandacht te grijpen. Uh, door in te spelen op. ...actualiteiten in de media. En of hij daar nou een spindokter voor heeft... ...of uh, een team van mensen achter hem... Uh, ...ik moet hem ten aangeven... ...dat uh, hij dat toch wel uh, knap weet te doen. Um, maar goed, dat neemt natuurlijk niet weg... ...dat um, de manier waarop hij dat doet... ...eigenlijk ook ergens alweer wanstaltelijk is. Uh, ik walg eigenlijk soms een beetje... ...van de manier waarop hij... Um, ...nou ja, soms ook gewoon... Uh, ...schaamteloos... Um, ...over de ruggen van slachtoffers... ...en... Um, soms ook gewoon gewonden van aanslagen. En dan benoemt hij weer iets over aanslag in de media. En denk van ja, dat is makkelijk aandacht verkrijgen hè, over het leed van anderen. Maar goed, um, ja, hij, uh, ik zal even een stukje voorlezen. Wilders verdenkt Syriëgangers ervan aanslag op hem te beramen. Twee teruggekeerde Nederlandse Syriëgangers die een aanslag wilden plegen op PVV-leider Geert Wilders zitten vast. Dat heeft Wilders zondag desgevraagd. U hoort hem ondertussen waarschijnlijk wel overkomen, die uh, black chopper. Ja, hij, uh, hij cirkelt al een tijdje hier boven mij. <laughs> nee, ik je. Goed, nee, uh, dat heeft Wilders uh, dus uh, zondag desgevraagd gezegd. Naar aanleiding van de aanhouding van de verdachte van de schietpartij bij het Joods Museum in Brussel. Ook dat is een Syrië strijder. Wilders heeft dit onlangs gehoord van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid NCTV. Maar die wil dit niet bevestigen. Een woordvoerder van de NCTV zei zondag dat er voor zijn eigen veiligheid nooit mededelingen gedaan worden over de aard en omvang van dreiging tegen Wilders. De woordvoerder van het landelijk pakket van het openbaar ministerie liet weten dat er niemand vastzit of in voorlopige hechtenis zit omdat hij een aanslag beraamde op Wilders... Nee, een aanslag... Ja, nou ja, goed. Aanhoudingen. Eerder werden al twee mannen aangehouden die in Syrië hebben gevochten. Een twintigjarige Amsterdammer zou tot terreur opruiende teksten bij zich hebben gehad... en een reis naar Syrië hebben voorbereid. Een... 21-jarige man uit Delft zou bezig zijn geweest met het voorbereiden van een gewapende overval. Met de opbrengst zou hij de internationale jihad financieel hebben willen steunen. Ja, dat is natuurlijk ook een makkelijk voor de hand liggend excuus. Maar goed, het is natuurlijk wel actueel. De schutter eh, die is opgepakt naar aanleiding van de schietpartij in het museum in Brussel. Ja, Dat bleek dus een Syrië-ganger te zijn. Eh, die was onderweg van, ja, in een bus vanuit Amsterdam. Was die bus onderweg naar... Eh, Frankrijk en de man kwam geloof ik uit Marseille in ieder geval vond ik het wel uh, een apart uh, verhaal um, en, en de aandacht ineens om het hele verhaal en er was er nog een, een 27 jarige vrouw geloof ik in Maastricht die dood uh, hè, of omgekomen is. Um, doordat iemand haar uh, neergestoken zou hebben, geloof ik, of zo. En, nou ja, de vader was te laat om haar te redden. Ook hierbij bracht de media uh, overdreven in aandacht dat het zou gaan om een Marokkaan. Ja, ja goed, uh, ik heb het al eerder aangegeven. Um, elke groep kent zijn problemen. En um, je mag die problematiek best benoemen, hoor. Uh, dat, dat vind ik helemaal geen probleem. Dat moet ook gewoon kunnen. En, maar juist bij deze groep gooi je daarmee alleen maar uh, olie op het vuur. En uh, werkt dat dus eigenlijk alleen maar averechts... En zou ik adviseren, laat het allemaal even een tijdje rusten. En natuurlijk Syriegangers, daar moet je ook bij bedenken. Wie heeft die Syriëgangers geronseld? En um, wie steunt de rebellen in Syrië? En daar zit natuurlijk gewoon, uh, als je daar heel, um, nou ja, met een kritische... Uh, nou, met, een, ja, met een kritische blik op gaat kijken dan zul je zien dat de westerse uh, wereld uh, westers tussen aanhalingstekentjes uh, daarachter zit en dat dit overduidelijk uh, een poging tot een koep is geweest een ordinaire uh, proxy war gevoerd door uh, jihadisten, uh, of tenminste onder de vlag van jihad door uh, ja, rebellen die um, dat zag ik tenminste in een uh, nou ja, dat ging dan over hoe die rebellen eigenlijk gesteund werden. En het was een Russische documentaire, maar best wel goed. En goed, nou ja, dat brengt ons dus eigenlijk ook gewoon bij het eerste onderwerp... wat ik wilde gaan bespreken. Want het hele Siri-verhaal, dat is wel een, een, een mooi uh, bruggetje. Moeten we die bump, uh, onze bumper van Mac daarvoor gaan gebruiken? Ja, eigenlijk wel. Ja, nou ja, het is niet helemaal of wel een... Nou, whatever. We gebruiken hem gewoon. Omdat het kan Volgende dat, dat geluid trouwens dat... dat is scheurend vlees Ja, ik wil dat toch even benoemen Ik heb dat even in dat uh, Gitaarsoundje van Mac Gemixt, maar misschien zijn er mensen Die zich uh, afvroegen wat dat was Nou, het geluid van scheurend vlees mm -hmm. Oké okay. Syrië, want dat was een van de dingen, uh, zo kwam ik op het ezelsbruggetje en ik benoemde het al, ik had een uh, podcast, nou ja, hashtag geplaatst in de topic sleutelrol voor Syrië. En dat deed ik naar aanleiding van een uh, post van Mac, een Engelstalige post, Biblical, Turkey just stop the flow of the Euphrates River. Um, Gepubliceerd op 31 mei 2014. The Turkish government recently cut off the flow of the Euphrates River, threatening primarily Syria but also Iraq with a major water crisis. Al-Akbar found out that the water level in Lake Assad has dropped about 6 meters, leveling millions of Syrians without drinking water. Nou, interessant. Um, ja, het, uh, het droogleggen of het uh, uitblijven van waterstroom in de Vratus rivier um, nou ja, er zit ook een filmpje bij we kunnen even kort kijken of het uh, een uh, filmpje is waar uh, ja, qua tekst en hoorbaar geluid ook uh, enigszins informatie uh, <coughs> pardon <coughs> uit op uh, te vangen valt Dan gaan we gewoon even proberen hè? we zijn gewoon live en dan kan This het allemaal Oh, taboo seven, Warning sign, with Turkey completely cutting off the water to the River Euphrates. Taboo, praat This alleen een beetje. Not so loud. This is going to be a monumental disaster, and it's already leaving millions of Syrians without drinking water. This is what World War can spark from right here. Now, a month and a half ago, Turkey began to slowly start tapering off the water supply to Syria. Two weeks ago, they once again intervened in this crisis and they have completely, completely cut off the water supply to the Euphrates River. This is huge. Now, sources are saying that the water levels at Lake Assad, which is a man-made. The wel is huge. has recently okay. dropped by six meters, which means it's losing millions of cubic meters of water. It also warned that a, fur a further drop of just one additional meter will put this dam out of service. This is huge, guys. Now, millions of people are at risk right now, and this is the icing on the cake. The CIA's Al Qaeda linked ISIS is in control of this dam, and they are not by any means the ones that should be there controlling this water flow. So you have the beast system all the way up to Erdogan in Turkey, cutting the water supply off, coming down to this dam, and guess who's in there and got control of it? The CIA-backed ISIS linked with Al-Qaeda, and they are in there about to shut this whole thing down, I'm warning you. And if not, they are the ones that will be in control and have the power to do so at this point. Now, Erdogan has completely shut the water flow off. Stopped it, guys. 100%. So whatever's coming down the Euphrates at this point, they need to shut this dam off, essentially, and hold on to what water they can till so they can fix this problem. Or slowly let the water start to come out. That way there's an even flow still coming down to Iraq. But listen, You only have so much water in this river now. It's been shut off. And it's all heading downstream. So Syria is going to have to catch what they can to survive off of. And at the same time this is jeopardizing everyone downstream. Iraq and everyone else downstream. D dus eigenlijk wil hij de boe duidelijk, duidelijk maken... Um, dat um, door uh, het sluiten van... De watertoevoer naar Syrië door Turkije. Ook Irak straks in de problemen zou komen. Nou ja, het is een Bijbelse uh, prophecy, zeg maar, die uh, uitkomt. Nou ja, zo zijn er natuurlijk de afgelopen jaren wel wat meer dingen geweest. Uh, Damascus ligt nog niet helemaal in puin, maar volgens mij is Syrië behoorlijk in uh, de puinpoeier geschoten. Uh, dat is natuurlijk, of nou ja, dat is niet echt opmerkelijk, maar uh, het is wel uh, iets dat. Toevallig ook in die Bijbel voorspeld wordt. En soms denk ik dan wel eens: is het gewoon niet gewoon een script? Geschreven door gasten die zich helemaal de pestpokken pleuren slagen. Ja, die gasten zelf misschien niet, maar hun nageslacht ofzo, ik weet het niet. is like a script, een uh, manuscript en mensen gebruiken het. Goed verder post een uh, Mac. Poster Mac. Ja, post, <laughs> post um, een yeah, Oh man. Uh, nog één keer. Verder postte Mac ook nog in hetzelfde topic over de sleutelrol... Ik ben lekker bezig vandaag. De sleutelrol voor Syrië. Uh, U.S. trains Syrian rebels in Qatar to ambush soldiers and finish off the wounded. Nou ja, dit is overduidelijk ook weer een verhaal... Um, ...dat aansluit op wat ik net ook al benoemde... ...dat... Um, je zeg maar, uh, die oorlog daar is een proxy war. Die, die, wordt, die wordt deels gewoon. Um Hè, van de kant aangevoerd. En ja, ook van de andere kant. Ik bedoel, een, een oorlog. Er zijn altijd twee zijden uh, waar verliezers zijn. En ook twee zijdes waar één winnaar eigenlijk is. En dat is de partij die investeert in wapenindustrie, wapenhandel, enzovoort. Enzovoort. Die hebben gewoon baat bij een oorlog. En het grote geld heeft ook baat bij een oorlog. Dus ja, elke oorlog heeft helaas uh, zijn eigen trieste uh, reden. En dat is wel eens iets wat mij uh, persoonlijk soms. Ja, echt oprecht verdrietig kan maken. Goed. Um, ja, we pakken gewoon nog even een muzikale break. En dan gaan we daarna door met het volgende onderwerp. Ja, goed idee eigenlijk, best wel. Uh, maar waarmee ga ik jullie verblijden? Nog niet met het nummer van Hotspot. Hè. Dat bewaar ik. Ik bouw de spanning lekker even op. Dat nummer, ik heb net even kort een preview zitten luisteren. Dat is best een, eigenlijk best wel een lekker nummer. Ja, nou goed, uh, jullie gaan nu luisteren naar. Uh, ja, dat lijkt me wel. Toys in the Attic van Aerosmith. Dat was Aerosmith met Toys in the Eric. Ja, dat brengt mij dan weer indirect bij uh, het volgende onderwerp. Uh, en het volgende onderwerp, ja, dat, dat, dat is eigenlijk ook wel weer een ezelsbruggetje. Want we hadden het net over het grote geld dat uh, belang heeft bij oorlogen. En nou ja, we gaan gewoon de bumper gebruiken van Mac. MUZIEK Ja, dat volgende onderwerp, dat had ik niet uh, aan het begin aangekondigd. Ik heb ook net pas de, de hashtag uh, podcast geplaatst in het topic over de Bilderberg. Waarom ik uh, dat benoem, dat was omdat ik vanmorgen een interessant stukje tegenkwam op uh, de website van Geen Stijl. En dat ging over uh, Samson. Um, ja, ik, ik pak even dat stukje erbij. Uh, Diederik Samsom die was uh, te gast op een uh, Bilderberg bijeenkomst. En hij stond daar een aantal uh, mensen te woord. Nou, uh, dat is een interessant stukje audio. Ik hoop dat het geluid enigszins. Um, uh, ja, uh, even kijken. Um, er zijn twee filmpjes. We gaan eerst even naar het, uh, het eerste filmpje kijken. Um, dat duurt uh, even. Maar luister goed. Ik hoop Arnold, dat het goed is. Acting in the general interest, you go away. You think that's been successful so far? Well, it's the best system we have, with loads of flaws and loads of mistakes, but I haven't found a better system yet. Well, I don't think we've been allowed to. We're not allowed to opt out. We all get in there at one point. I've heard about this. who have that. You mean all together? Yeah, well, we we already discussed direct democracy. So we're going to stand on a parking lot, and we just decided that climate change is ours. Like that. That not was like basically the climate has always changed. Sorry. The climate has always changed. It's not man-made. You no just try I mean, to make CO two to a new. I will be more, will been more been precise. Right. Man-made global warming is ours, according to you. Yeah. I don't agree with. You. But I'm a I'm a very small minority. But have no state. I do I think have the discourse changed been. from talking about global warming to climate change. That was a peculiar change in discourse. I'm yeah, quite sure so. that there's people like you and others who found out that your scam was perhaps not going so well with that. Well, uh, I'm, I'm, I'm starting to uh, talk about things. I'm, I'm, I'm Let's trying to agree uh, on something. I'm starting to talk about something else a new energy future. I mean, even if man made global China, climate, uh, climate change would be a hoax, uh, oil and gas, we're running out of it. So we have to find new ways to produce our energy. Do you agree? You yeah. think well, of, then we can almost, then we can start working because you, that's actually the only way we we can actually Don't actual you think climate. the best way is to open up the market, uh, free markets competing against each other to make a profit from the best uh, energy source that provides the most energy for the less cost? Sometimes sometimes it's a solution but you have you have to be careful with it. But it's part of the solution. We saw it with Chinese solar panels. A market was opened up between China and the rest of the world and, solar energy became a lot cheaper it's sometimes market it's, it's mechanisms work if governments are working with companies and they're doing favors and doing back door deals with certain corporations and not uh, others then it closes off market. the market that was not what we were discussing but we i'm asking if something. that happens right that's, that's not going to create progress because it's no, going to uh, stagnate the market and it's and not, not going to develop uh, yeah. the price but if the decrease. government does that You are allowed to send that government away. I hope so. If it's a democratic government, then then we back you to you the Oh, dus uh, we mogen hem wegsturen. Can we do something about, it? Uh, like for example, make a limit on how much uh, yeah, we have to, uh, a mean, single person can social democrat. I sincerely believe that you, you have let to, me talk Ja, you, yeah. oh, sorry. Yeah. Well, <laughs> well, what we make a limit? Uncap say you can earn this much. That's socialism. Ja. Yes, yes. say okay, we have this pile of money. And we actually spend this money on the people who don't we have it. Yeah. Good idea. So we no. can make it. Because that money will never go to the people. It will never go to the people. Well, some difference in income will in be inevitable, I think. But... Hij blijft ook maar in discussie gaan. Een ja, heel hilarisch filmpje. Ik ga het jullie niet helemaal Daaronder staat nog een filmpje. Dat wil ik ook nog wel even kort aandoen. Aanzetten. Het is van Infowars van uh, Alex Jones, oftewel Alexander Jansen. We well, Alex, they're having. Uh, they're toasting champagne here. And somebody's just come over to the fence to talk. So we're going to go see what he has to say. Yeah. Diederik Samson oh, is naar nou het hek gekomen. Go ahead, Samson. In the, in the Netherlands, you were always uh, like I think in all countries you always busy with little things. Yeah. And now we get three days of discussing big issues. That's a Bilderberg oh, member. Ask who he is. Maybe Samson will Start at o'clock in the morning. Ask him ask who, who he, he is. Oh, okay, so this is uh, Dietrich Samson, and who are you with? I'm uh, from the Dutch Labour Party. I'm a politician. Oh, okay. But are you okay. here in your formal or formal or informal function? Well, I'm formal because I'm I, being a politician. you're are twenty four so there's no way yeah. of, so the of, of exiting my, my role. So let's uh, say if, if your prime minister asked you what you were talking about here, yes. you would surely tell him yeah. everything. I would. Could I ask whether the heads of banks such as um, HSBC? is hij there in his formal or informal capacity is hij daar ik ben niet zeker je je noot de list nemen oh. beter dan mij doe het oh, is 106 he participants and it's only he what... yeah, one he's there he's yeah. there okay yeah. now is he formal or informal is hij still a member of is hij ik weet of niet of ik heb het een beetje het idee dat eh Samson probeert een beetje de open kaart hier te spelen althans uh, pretendeert dat is hij soms op zoek naar ontslag ofzo? Ik weet niet. Dat gevoel krijg ik een beetje. Ja, eh, goed. Bilderberg. Eh, dat zijn natuurlijk de mensen met het grote geld. die wereldwijd in grote lijnen al jarenlang, decennia lang uiteenzetten. Eh, eh, bepalen qua regels, wetgeving. en ga zo maar door. Eh, wat eh, de grote massa, zeg maar, moet van hun. En eh, als je kijkt naar de oprichters van de Bilderberg. daar was. Eh, Bernhard, onze, onze nou ja, schafuit van Oranje, die was daar ook bij betrokken. En um, goed, ik dacht van, nou ja, ik had al aangekondigd, we gaan ook een leuke phone prank uitproberen te halen. Ik dacht van, misschien is het de idee om even te gaan bellen met uh, het Bilderberg Hotel in Zolle. Ja, er zitten uh, Bilderberg Grand Hotel Wintjens. En ik ga me even voordoen als uh, Alexander Janssen. Uh, Alexander Janssen! En ik, ik bel natuurlijk als Alex Jones, maar dan een Nederlandse variant. En ik ga gewoon even proberen of deze mensen überhaupt weten. Want, uh, nou ja, de naam van het Bilderberg Hotel heeft vrij weinig verder volgens mij te maken met de Bilderberg Groep. Maar... Of zij überhaupt weten van het bestaan van een Bilderberg groep. Het kan natuurlijk eventueel een leuk gesprek opleveren. Dus um, ik, ik ga mijn best doen om een beetje een, uh, ja, een rol aan te nemen. Het is live, dus ik, ja, ik hoop dat, uh, dat het allemaal goed loopt. We zullen, we zullen het zien. Hij gaat bellen. U spreekt met Bilderberg Crown op dit moment zijn al onze medewerkers telefonisch in gesprek. Wij vragen u dan ook vriendelijk om nog een ogenblik geduld. Drukke bedoeling daar. Of ze luisteren ook. <lacht> Hmm. dat duurt nog even voort. Ik hoor nog steeds niks. Nog een niks. ogenblik geduld, alstublieft. Hm. Vaag. Bilderberg, wel Wintje, spreek met Marcel. Hallo, met Alex Jansen. En ik spreek met de Bilderberg. Ja, dat klopt. En zijn jullie van die groep? Ja, de Bilderberg, ja. Het, u, spreekt u bent met van de, de Bilderberg groep. U bent van de Bilderberggroep. Ja. Weet u al wat het inhoudt? Uh, dat mag u mij vertellen. U bent niet bekend met de Bilderberg Groepering? Uh, jawel, de hotelketen. Ik heb het niet over... Uh, ik heb het over de Bilderberggroep. U bent een hotel, maar u bent onderdeel van de Groep, van de Bilderberg Groep. De groep die samen tegen de mensheid. Uh, ik denk dat u verkeerd verbonden bent, meneer. nee. Ik ben toch verbonden met de Bilderberg uh, Groep? U bent uh, verbonden met Hote Grand Hotel Wientjes in Zwolle. Ja, en u spreekt met de echte Illuminati. Maar ik, ik ben op zoek naar de Bilderberg Groep. Ja, dan bent u verkeerd verbonden. Moet u even een ander nummer draaien. Wat is dat nummer dan? Uh, dat uh, kan ik u zo nu, nu even niet zeggen. Maar ik heb kunt u dat niet even voor mij opzoeken? Want dat weet u vast dus wel. Want u als u onderdeel uh... bent van de Bilderberg Groep als hotel... ...kunt u mij vast het nummer geven van de Bilderberg Groep. Uh, op het ogenblik niet, nee. Waarom nu niet? Dat kan niet, u spreekt wel met de nachtportier. dat gaat niet lukken. Wanneer gaat het wel lukken? Uh, weet ik niet, als u morgenochtend even terugbelt. Maar het is nog lang geen nacht. Of nee, dat klopt. niet. beginnen de nachten zo vroeg in Zwolle? Maar ik heb gasten voor, de, voor, de voor mijn receptie staan. Ah, dus ik, ga ik mee hou mee. u van uw werk ja? af, begrijp ik. Ja? Oké, okay, goedenavond. Eens gelijks. Ja, jammer. Nee, deze grap is uh, niet geslaagd. Dat, dat is uh, spijtig. Ik had ook beter in mijn rol moeten kruipen. Uh, maakt ook verder niet uit. Uh, mm, ik heb het in ieder geval geprobeerd. Uh, van uh, de Bilderberg Groep gaan we naar een muziekje en dan gaan we naar het uh, volgende onderwerp. Dan gaan we weer uh, serieuze dingen bespreken. En dan zou ik uh, voorlopig even ophouden met uh, grappen en grollen. Um, denk, denk, denk, denk. Wat is een leuk liedje? Ja, ach, waarom niet? Voor uh, Tokkel. Uh, mijn vriend die er niet meer is. Um, in vroeger struinde hij in assen de straten af. Voor um, hem. All along the watchtower van Jimi Hendrix. There must be some kind of way out of here.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 No! The Watchtower. En uh, die was speciaal voor Tokkel. Uh, ja, want ik was uh, nog vrij jong toen Tokkel mij uh, attendeerde op dit prachtige liedje. Goed, terug. <coughs> Welkom terug bij de 29e aflevering van. <coughs> Pardon. <coughs> van de QFF-podcast-series. En um, we hebben net even geprobeerd te bellen. ...met het Bilderberg Hotel in Zwolle. Nou, uh, dat, dat lukte niet. Ik, ik kan natuurlijk, uh, voordat we dit uh, onderwerp uh, afsluiten... Um, ...proberen om ja, uh, nog een keer te bellen... ...met een andere vestiging van het uh, Bilderberg Hotel. Um, um, en dan moet ik even terug. Want er staan op hun website wel meerdere hotels... Um, blader, blader. Ja, ik vind er hier nog eentje. Landgoed Lauswold in een beester zwaag. ik pak hem wat groter, waar het waarschijnlijk wat trupper is. Europa Hotel in Scheveningen. Laten we daar gewoon eens even heen bellen. Um, kijken, uh ...wat die ons uh, mogelijk uh, aan, aan leuk materiaal op gaan leveren. Want uh, ja, die weten natuurlijk maar nooit uh, hoe deze mensen gaan uh, antwoorden. Dus ik pak even uh, het telefoonnummer erbij. Uh, nou, dat kan ik ook wel oplezen. 070 416 9595. Uh, dan zullen we eens even kijken. Goedenavond, avond, Bilderberg Europa Hotel, spreek met Johanna. Hallo, met uh, Alex Janssen. Um, ja, ik, uh, u bent van de Bilderberg Groep? Ja, dat klopt. Bilderberg Europa Hotel in Scheveningen. De groep? De, van, uh, de Bilderberg Groep van de Illuminati? Uh, nee, meneer. U kent dat wel, de Bilderberg Groep? Ja, die ken ik wel, maar dat zijn maar, wij niet. Dat is niet het hotel? Het heeft niks nee. met elkaar te maken? Wat, wat nee. vindt u ervan dan dat, dat uw hotel zo'n naam heeft als de Bilderberg Groep? Dat is niet mijn hotel, ik ben geen directeur, dus... Uh... Vindt u het een onhandig gekozen naam misschien? Ja, misschien wel een beetje. Maar u bent dus wel bekend met het werk van de, de Bilderberg Groep, dus even niet uw werkgever, maar uh, de, de, de groepering die de mensheid probeert uh, in een nauw gat te drijven. Uh, ja, dat ken ik wel. Vindt u dat niet erg? Dat dat gebeurt wereldwijd. Ja, maar, maar dat heeft niks met het hotel te maken. Dus. Nee, nee, dat weet ik. Maar ik, ik, ik bel <lacht> gewoon eh, ja, willekeurig eens even iemand op die werkt bij het Bilderberg Hotel. Om te vragen of eh, u eigenlijk wel weet wat de naam van uw hotel is. Eh, dat er een groep is, die dus de Bilderberg Groep heet. En die echt vreselijke dingen voor hebben met de mensheid. Ja, meneer, dat, eh, dat verhaal ken ik inderdaad. V vindt u dat niet erg? Ja, maar wat kan ik eraan doen, meneer? Nou ja, nou, misschien kunt u uh, uh, mensen erop wijzen in het hotel waar u werkt dat de naam van het hotel eigenlijk al slecht is. <lacht> Dan kunt u het beste de directeur bellen van het hotel, meneer. Van uh, de hele Bilderberg. Ja, ja nee, maar nee natuurlijk. Maar u kunt, u kunt natuurlijk als klein schakeltje uh, kunt u, u natuurlijk ook mensen bewust maken. Want u zegt dat u op de hoogte bent van het, hè, het bestaan van de Bilderberg-groep. Dan bent u waarschijnlijk ook wel op de hoogte van het bestaan van de echte Illuminati. Ja. U kent de echte Illuminati. Ja meneer, ik ken dat verhaal inderdaad. En heel het gebeuren daaromheen. En kent u, uh, u ja? QFF ook? De website Quovata Vata Ja. Die kent u echt? Eh. Uh... Die website daar, dat weet ik niet zo. Dus dat weet al en omdat dat dat u ja zei. Dat weet ik dat ik me daar in heb gedicht. Dus, uh... ah, maar u, u bent dus wel bewust. Begrijp ik. Dat klopt. U bent wel wakker. Wat fijn om een wakker persoon te spreken. Ja. Nou, ik moet wel eerlijk tegen u zeggen dat u, u komt wel, u bent wel terug te, te luisteren in de QFF podcast. Oké. Okay. En u kunt het heel makkelijk vinden. QFF podcast op Google intikken. En u zit uh, in de 29ste aflevering. Oké. Okay. Mijn naam is Bafelmet. Ik wens u een fijne avond verder. Fijne avond, meneer. Fijne avond. Dag. Dag. Ja, en zo creëer je ook content voor een podcast. En, nou ja, goed, misschien... Hebben we nu al een nieuwe luisteraar erbij. Die werkt bij de Bilderberg groep. Nee, het Bilderberg Hotel. Nou ja, zo zie je me weer dat een tweede poging uh, best wel grappig materiaal op kan uh, leveren. Max zegt hier, je moet zeggen dat je van de show bent en vanavond met twaalf mensen langskomt. En smorgens weer vroeg wilt vertrekken naar de Bilderberg meeting. En of ze het telefoonnummer hebben van daar om te vertellen dat we wat later komen of zoiets. Nou, we gaan straks nog wel even eentje bellen. Dat vind ik op zich wel een hele goede trouwens. Van merk. <laughs> um, maar laten we. <coughs> Oké, okay, ik zal later in de uh, uitzending uh, proberen een. Uh een derde poging te wagen en dan zal ik het verhaal van Mac, uh, ik hoop dat Mac dat straks nog paraat heeft, eventueel als het weer uit uh, de shout verdwenen is um, maar dat, dan ben ik bereid om dat te gaan doen nu gaan we eerst even naar de bumper uh, die door Mac uh, bedacht is en dan gaan we naar het volgende onderwerp En dat volgende onderwerp, dat is het uh, Vulkanen-topic op uh, QFF. Uh, in het Vulkanen-topic uh, Mac een, uh, ja, een prachtige foto trouwens over een Ethiopische. Uh, eti, een Ethiopische. Ik wou echt zeggen ethisch. Jopisch uit de, de ethisch. Nee, Ethiopische vulkaan die uh, ja, een, ja, magma een gas. een... een Lava aan het spuwen is. Het ziet er echt ja, super vet uit. Het verhaal erbij, dat zal ik even voorlezen. Een nieuw scientist... interviewt French photographer... Olivier Grunewald who, of Olivier Grunewald, who captures striking images of nature like the Dalol volcano located in the Danakil depression of Ethiopia's Afar region. Grunewald's uh, work used no filters or digital enhancement and the results are stunning. The capture, uh, yeah, to capture the Ethiopian volcano, Grunewald waited until after dusk, when the blue flames were more visible against the night sky. Wondering where the blue effect comes from, the Dolo volcano's lava is still red. Like other volcanoes, the blue color appears when the flames mix with the Deadly sulfuric gases. Grunewald must wear a gas mask while working. But he says it's worth the risk. It's worth the risk to experience nature's wonders. The phenomenon is so uncommon, he told New scientists. We really feel like we are on another planet. Het ziet er ook echt alien-like uit en het. Ik vind het echt een prachtig plaatje. Dankjewel, Mac. En daarboven zag ik ook een prachtige foto die werd geplaatst door Blackbox. Uh, shipwreck search yields surprise discovery, underwater volcano of asphalt. Um, it looked like a shipwreck, said Thomas Heathman, a marine biology student working on the project. Definitely. And then once we get down there, we see the structure that we've never seen before. Never seen anything like this, uh, like it in the northern Gulf of Mexico. Now, het uh, ziet er prachtig uit, die foto ook. En dat doet me dan ook gelijk denken aan die uh, Zuidwalvulkaan, vulkaan die daar ergens onder Vlieland ligt. Tikkende tijdbom, mensen. Ik zeg het je. Tikkende tijdbom. Ja, en nee, wat vroeg of laat gaat het ding een keer, die, die kan gewoon uh, vanzelf weer actief worden. Veel mensen beseffen zich uh, dat niet. Je hebt bijvoorbeeld ook in de Eifel heb je vulkaankraters van oude vulkanen. Maar daar is nog steeds vulkanische activiteit. In de Eifel heb je bijvoorbeeld het uh, dorpje Wallenborn. En daar heb je een geizer. Uh, die geizer wordt aangestuurd door vulkanische kracht. Het heet ook uh, niet voor niets de vulkaan. Eifel. Het zijn denk ik de... voor ons dichtstbijzijnde... Uh, activiteiten of vorm van activiteiten... van vulkanen nog, denk ik... vanaf Nederland gezien. Maar als ik dat verkeerd heb... dan hoor ik het graag... Uh, verbeter me en ik kan het benoemen in de podcast. Er zitten vast mensen op de... livestream te luisteren die... Uh, ja, daar meer van weten dan mij... en mij mogelijk aan kunnen vullen. Ik bedoel, uh, ja, het zijn vulkanen. Ik vind het uh, reuze interessant. Maar uh, ondertussen... Um Kijk ik ook even naar het aantal luisteraars. Uh, dan moet ik even inloggen. Om te kunnen... Uh, nou, warrenrempel. Wacht even hoor. Ah, ik snap het al. Ik ben niet helemaal wakker. Nou, eh, wel hoor, maar um, goed. Nou ja, even kijken. Oeh, we hebben 36 mensen die meeluisteren. Dat is cool. What the fuck? Zie ik dat goed? Nee, hè? Huh? Uh, nou, dat lijkt wel een... Nou, huh? wacht even. Is het echt? Huh? Ja, oh, nou ja, cool. Nou ja, dat, dat is leuk. Uh, gewoon op zondagavond, zoveel mensen die uh, live meeluisteren. Dat vind ik toch cool. En uh, nou ja, goed, dat brengen we dan ook eigenlijk gewoon weer bij het uh, volgende onderwerp. Want uh, het onderwerp vulkanen, ja, daar kunnen we nog heel lang over doorpraten. Zijn er eigenlijk nog mensen die live in de podcast uh, meekomen doen? Uh, Free Electron, uh, die uh, had er met je hoofdpijn en was even gaan liggen, maar misschien zijn er uh, andere mensen die uh, nog wat uh, te vertellen hebben. Dan hoor ik het graag. Ik ben en op Skype en ook in de uh, Google Talk online. Dus uh, laat het weten. Dus nooit via de shout. En uh, ja, who knows? Goed, um, het volgende. Uh... Ik zou de frequenties iets omhoog doen van de bumper. Ja, nou ja, we krijgen weer een bumper. Dus uh, je hotspot, uh, je hebt uh, je zin. Dat is het onderwerp van uh, Dolle. Tenminste, hij heeft daar heel veel uh, in geschreven en gepost. Het onderwerp <coughs> van de geheimzinnige schijf die ontdekt is in de Oostzee. Uh, dat was uh, in 2011. Ik poste daar toen uh, foto's van, van een soort... Uh, ja, het lijkt wel een... Uh, sonar of een radarscan van de bodem van de oceaan. Er is een merkwaardige schijf op te zien. Nou, daar is een hele onderzoek uh, nou ja, een heel team van onderzoekers zijn daar uh, naar op zoek gegaan en uh, zijn uh, nou, tot in den treuren zou je bijna kunnen stellen uh, bezig geweest om geld in te zamelen en om op uh, expeditie te gaan. Maar tot nu toe en dat vind ik uh, redelijk jammer uh, een van de laatste berichten is uit uh, 2013 uh, daar Um, even kijken. Ja, daar, tot nu toe is er eigenlijk verder over de schijf zelf uh, niet veel meer bekend nog. We zijn inmiddels twee, drie jaar verder. En dat vind ik heel erg jammer. Het topic is redelijk volgeraakt met allemaal informatie. Ik zie dat geel Kristalster op 22 mei 2013 nog uh, even dit plaatje maar boven gaat. Op een ander fora er ook over zitten discussiëren: over de Baltische Zee-anomalie van een vermoedelijk ruimteschip. Dit wegens gebrek aan meer gegevens heb ik het maar zo met beelden uitgelegd gehad. PS, het kan een beetje afwijken, omdat op het eerste zicht de diepte van de trekspoor onzeker is. Maar voor de rest maakt deze plaatjes van mijn hand al heel wat duidelijk betreft deze anomalie. GKS. Um, ja. ja, ik vind het prachtige plaatjes, maar voor mij maakt het tot nu toe weinig duidelijk. Uh, daar antwoordt de toby op hebben ze nou nog niet gecheckt wat voor iets het is? Uh, nou, daarop antwoordt de Geel daar weer, nee. Uh, voor wat betreft de laatste updates ben ik gestoten op een bericht met uh, datzelfde team dat vorig jaar andere anomalie hebben onderzocht. Opnieuw op expeditie gaan met beta materiaal om het betreffende object die blijkbaar magnetisch geladen blijkt te zijn, proberen om te zuilen. Uh, alleszins, nou jaren, jaren... en dan krijgen we nog een re reactie van uh, het dolle. Dat is waarschijnlijk gekopieerd... van het Facebook-account van de... Uh, explorers die op zoek waren, naar die schijf. Dennis says, I hope the English version... of the documentary is coming out soon... on TV channels and internet. The original version, with more details... was not shown... In The Talent Channel, Asland about 50 minutes were cut out. The interviews with scientists among other things. Er is dus wel het een en ander over op tv te zien ook geweest. Um, Uit het vreemd filmpje van Dennis Asberg. PS met drank op Doen die Zweden rare dingen. Dingen waar ze soms later spijt van krijgen. Maar het is wel heel duidelijk wat hij zegt. Nou, en er staat een link bij naar een video. Ik wil even kijken of die video het ook doet. Uh, plak. Klaar. Kijken. Military involved. Even luisteren. The military is involved. Het is heel zacht, bijna niet te horen. Maar ja, het leger zou dus inmiddels ook betrokken zijn in dit hele verhaal. Met die mysterieuze schijf daar in de Oostzee. Um, Even kijken, Ninti merkt er op. Uh, nou, Dolle, voor jou misschien duidelijk, maar ik kan het laatste deel niet echt verstaan. Dat het Zweedse leger interesse heeft en dat ze samenwerken was al duidelijk. uit transcript van interview van zondag. Dus zegt hij volgens jou iets wat nog niet eerder gezegd is. Mijn vraag aan jou, wat dan? Um, if we talking about the military just now, um, I really don't know. The military is involved in the project now. And um, they are in charge now. The next step I really don't know. Um, that is pretty much we are now talking with the military just now um, with the stuff going B um, and um, things that I cannot go out public right now. Dat is dus wat hij in het filmpje zegt, volgens Dolle. Ze staan een beetje vast. De filmproducent heeft alle rechten in handen met betrekking tot de beelden. En nu heeft de Zweedse marine blijkbaar de touwtjes in handen. Hij klinkt nogal verward en lijkt eventjes niet meer te weten wat hij met het hele gebeuren aan moet. Dat schrijft Dolle. Nou, ik plaats er nou de hashtag op de podcast voor deze 29ste podcast. Omdat ik er graag wat aandacht aan wilde schenken. Dat heb ik bij deze gedaan. En daarmee gooi ik gelijk indirect ook de frequentie van de pump omhoog. nee. Nee, dat doe ik niet. Ik daar eerst lekker nog een muziekje. En uh, jullie gaan luisteren naar de... Ja, uh, um, yeah. um, we doen American Pie van Don McLean. A long, long time ago I can still remember How that music used to make me smile And I knew if I had my chance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 the day that I die This'll be the day that I die.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 day that I died, die. the skelter, in the summer swelter, the birds flew off with a fallout shell, eight miles high and fallen fast. It landed foul on the grass, the players tried for a forward pass, with the jester on the sideline. Chum.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 The lovers cried and the poets dreamed But not a word was spoken The church bells all were broken And the three men I admire most The father, son and the holy ghost They You forget Satan, man. Train for the, coast. the day the music died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 They were singing bye bye, Miss American Pie. Go with oh, Chevy to the levee, but the levee was dry. Yeah. And good old boys were drinking whiskey and rye. Singing. Nou ja, oké. Dama Clean, Miss American. Oh nee, helemaal niet Miss uh, uh, American Pie, man. Dat is die kutfilm, Miss American Pie. What the fuck? Hey, what, oh nee, America... what, the, what the fuck zit ik nou? Nah. Whatever. Um, welkom terug bij de 29ste QFF podcast. Uh, we, we hebben net al even lopen bellen tot twee keer toe met een verschillend Bilderberg hotel. En dat leverde uh, vooral het tweede gesprek wel even een grappig iets op. Uh, daarna hebben we uh, over het, uh, ja dan gingen we door naar het volgende onderwerp. Uh, dankzij de prachtige bump van uh, niemand minder dan Mac. En uh, uh, Dat was het onderwerp over de geheimzinnige schijf ontdekt in de Oostzee. Daarna kondigde ik al aan dat er weer een bumper zou komen. De frequentie van deze bumper die moest omhoog. En uh, nou ja, goed, dat gaan we dan nu doen, want we gaan door naar het volgende onderwerp. I'm going to save the, uh, the best for last. Dus ik, ik, ga, ik had een andere volgorde in mijn hoofd. En uh, die pas ik iets aan. Um, we gaan nu door namelijk met het onderwerp. I dare you to prove me Dead. En dat is uh, niet een heel erg lang onderwerp. Maar wel even iets dat ik uh, naar boven wilde halen. Het is een onderwerp dat ik al eerder uh, besprak. Tijdens een van de vorige podcasts. En um, daarin haal ik even aan dat er massive underwater entrance... ...was ontdekt bij de Californische kust. Um, dat was ergens bij Malibu. En die structuur... Dat, dat, dat, ...dat kwam ook door die mysterieuze... ...ronde schijf in de Oostzee. Nou, uh, ook dit... ...topic bevat dus een dergelijke... ...rare anomaliteit... In, ...in de zee... Bodem. En uh, die schijf in de Oostzee deed me gewoon heel erg denken aan deze post van uh, Mac. Over die uh, entrance die ze dus uh, nou ja, net voor de kust van Californië hebben ontdekt. En um, ja, dat zou mogelijk te maken hebben met de ja, UFO's. Want die zijn daardoor de jaren heen vaak waargenomen. Um, nou ja, dan postte in datzelfde topic uh, Toxopeus een interessant uh, artikeltje over een geologische uh, batterie. Een Itali oh, geologische batterie italienische wissenschaftler äh, liefern neue hypothese aus Hessdalen ufos äh, Fotoaufnahme mit spektralfilter das farbige spektrum ist im unteren bildteil zu sehen des gefilmten Hessdalen phänomens aufgenommen in der nacht von 20 auf den 21. september 2007 von berlager Rognefjell. ...als, ik ...nou ja, er zat een foto, een uitleg... bij. ...het is heel apart wat je ziet, een soort regenboogkleuren... ...prisma-achtig iets... ...met daarboven een soort wit vlekje... ...maar, eh, ja... ...misschien klinkt het heel raar... ...maar ik heb wel zoiets gezien... ...en ik dacht altijd van, nou ja, dat zou iets met het weer te maken hebben of zo. Het is heel raar. Um, nou ja, er is ook een video bij. En, oh, maar dit is echt een UFO. Dit zweeft. Uh, dat is toch weer iets anders. En het lijkt ook groter te zijn uh, dan wat ik heb gezien. Nou ja, dan hebben we natuurlijk ook het verhaal met die rare Beam gehad in Oslo, of in Noorwegen, toen destijds. Uh, dat kan ik me ook nog herinneren. Uh, nou ja, ik vond het in ieder geval interessant dat. Uh, ja, dit werd gepost door Toxapees en ook die andere post van Mac. En daarom wil ik het even over een uh, topic hebben. I dare you to prove me dead. En in dat topic is mijn letterlijke verzoek. Ja, ik wil graag bewijs zien. Dus kom maar uh, door met die video's of foto's waarop vermeend bewijst, uh, bewijs waarneembaar zou zijn van... Dat, nee, nee, dat vast kan stellen dat ze bestaan. Of euh, nee, zowel UFO's als buitenaardsen. Een nieuw topic, dus waarin ik graag de real deal wil zien. Nou ja, um, ik, ik ben ook altijd heel sceptisch. Dus ik zeg ook, kom er maar in, Antonaki Co. Nou goed, uh, dat was natuurlijk gewoon grappig bedoeld. Maar ook uh, Frillon, Tobi, Tobi Frillon. Um, die zegt, ik heb geen bewijs, maar een black box kwam laatst met zooi aan in de shout. Als die dingen echt zijn, en ligt het er wel heel dik bovenop. Nou, ik klik de link even aan. Dat is een link naar arcturius.org. Le chronique de Arcturius. Nou, dat is een Frans artikel. En mm, daar staan een soort... Yes, oh, die stenen schijven met die halve astronauten inderdaad. Dat, dat komt me bekend voor. Dat heb ik wel vaker gezien. Um, nou ja, interessant. En um, ik zou zeggen, ga het vooral zelf even bekijken in uh, het... Topic: uh, I dare you to prove me that. Um, goed, nou ja, de frequentie van die bumper die gaat uh, lekker omhoog, uh, want ja, we gaan gewoon weer naar het volgende onderwerp. En terwijl uh, u mij hoort typen, gaan we naar het volgende onderwerp. En wat was ik toch aan het typen? Ja, nee, ik, uh, ik vroeg uh, Wodan of hij uh, misschien live in de 29ste uh, podcast aan wilde schuiven als uh, co-host. Um, waar gaan we het over hebben? Nou, uh, Google even op uh, uh, hashtag podcast29. Nee, en in, uh, zoek dat even. Dan, dan zie je de onderwerpen. Het ik, ik, is een echt een uh, aparte manier van communiceren. Een pseudo's en, en live de stream die 33 seconden achterloopt of zo. Goed, uh, dan, dan zie je dus de onderwerpen voor. Dan mocht je ook al ingetuned zijn en luisteren. Ja, de zondekinderen, Lady Nada, die benoemt het. Dat is inderdaad waar ik het zo over wil gaan hebben. Maar. Eerst um, wou ik eigenlijk, nou ja, misschien kunnen we ook wel eerst even over die zonnekinderen gaan praten. Maar is dat een onderwerp waar, uh, Blackbox, uh, jij, daar, daar wil jij ook over mee praten of niet? Maar Blackbox is niet online, hij is wel in uh, de studio's, maar ik zie hem niet online. Um, nou ja goed, als er, Wo dan wel uh, mee wil praten, of uh, misschien Frapsy inmiddels, let me know, ik ben uh, erg benieuwd. ...naar uh, jullie mening. En anders gaan jullie daar gewoon even over nadenken. Um, en dan ga ik in de tussentijd... ...even nog eens een belletje plegen... ...naar uh, een ander Bilderberg hotel. We hebben net uh, Zwolle gehad... ...en uh, Scheveningen. Dan nemen we nu het uh, Garden Hotel in Amsterdam. Dat is ook van de Bilderberg groep. En um, ja... ...die gaan we eerst even bellen. Of, of gaan we eerst Wodan er nog even bij halen. En dat hij mee kan luisteren. Is misschien wel leuk. We, we gaan eventjes... Uh, ...even kijken. Uh, Wodan... Belle, um, bellen. Ik ben gewoon brutaal. En brutale mensen hebben de halve wereld soms, zeggen ze. dan? hoe is Hey, Hé, woordom. Goeiedag. Kijk, ik dacht van, misschien vind je het leuk... ...als je live mee kan luisteren, hoe ik uh, de, de derde... Uh, vestiging van het Bilderberg Hotel bellen als uh, Alex Jansen, de Nederlandse variant van Alex Jones. Haha. Nou ja, ik heb de eerste twee gemist, dus uh, laat me horen. Nou ja, uh, goed, uh, ik, ik, ik ondertussen uh, pak ik even de telefoon uh, erbij. Uh, het lijntje staat open 020. We gaan bellen met het Bilderberg Hotel in Amsterdam. Um, 570, 5600 bellen. Toevoegen aan vergadergesprek. Dan kan je me luisteren. En ik ga me echt als een gekkie voordoen. Goedenavond, Bilderberg Garden Hotel. Ik spreek met Lotte. Hallo, met uh, Alex Janssen. Goeiedag. Ik spreek met de Bilderberg Groep. Ja, dat klopt. U bent ah, ja, van de, de Illuminati? Hotel. U, ben, u bent van de Illuminati dus, van de, van de Bilderberg Groep? Nee, wij zijn een Bilderberg Garden Hotel in Amsterdam. U weet wel wat de Bilderberg Groep is? Ja, daar heb ik vaag van gehoord. Vaag? Wat, wat ja. weet u er dan van? Want die zijn gevaarlijk voor de mensheid. Ook voor ja, u maar, en voor mij. Daar, ja, daar hebben wij als hotel zijnde verder niet zo heel veel mee te maken op dit moment. Maar u als persoon bent zich dus wel bewust van het feit dat het hotel waar u werkt een naam heeft... dat gekoppeld is aan een groepering die hele slechte plannen met de mensheid heeft. Um, ja, ik heb daar wel van gehoord inderdaad. Dat klopt. U, u kent het verhaal van de echte Illuminati ook? Um, nou nee, maar waarmee kan ik u op dit moment van dienst zijn? Nou ja, ik, ik, ik wou u er gewoon op wijzen uh, dat u uh, werkt voor een hotelketen die een naam heeft. Die kan koppelen aan een uh, hele uh, enge groepering met hele slechte plannen voor de mensheid. Ze hebben onlangs een bijeenkomst gehad in uh, Kopenhagen. En uh, ja, dat baart mij zorgen. En, en uh, ik vind het fijn als ik weer iemand wakker kan schudden. En misschien kan ik u wakker schudden. Um, nou, u heeft me zeker wakker geschud, maar ik uh, blijf voorlopig maar even werken waar ik werk. Oh, ik wil u ook helemaal niet zeggen dat u uw uh, banen op moet geven. Maar misschien uh, kunt u uh, voor uzelf eens, uh, ja, ja, ook aan de mensen in uw omgeving, meer vertellen over die slechte groepering, de Bilderberg groep. Hoe meer mensen dat weten, hoe beter dat is. Ja, dat ben ik helemaal met u eens, meneer. En ja. verder zal ik u nog even eerlijk verklappen dat u te gast bent in de 29ste podcast van de QFF podcast series. Mocht u dat terug willen zoeken, dan kunt u gewoon op Google intikken. De echte Illuminati of QFF podcast. En ik wil u danken. En ik wens ja. u een hele fijne avond verder. Ik u ook meneer. Dag. Dag. Kijk, um, je was er nog. Hoor dan. Wow, dan... Oh, ik zou... Zal... Ik gooi twee mensen tegelijk erop. Ja, ik gooi jou er ook op. Yeah, nou, mooie ja, nou mooi is dat. Maar je kreeg het gesprek wel mee? Ja, ik heb het meegekregen. Nou ja, to hopelijk toch weer iemand wakker geschud. Ja, ze was vooral heel erg verwacht, denk ik, maar... Uh... Ja. ja, goed. Um, ik dacht van, uh, zo... <laughs> een dromen vraagt in, in de pseudo's wat er bezig is... <laughs> Het is de het, het Bilderberg terroruur. Uh, de Bilderberg groep, ik had het er al even over. Heb jij dat meegekregen van uh, Samson? Samson. Uh, dat hij, hij werd geïnterviewd. Ja, en hij stond daar uh, op uh, best wel, uh, nou, ik vond het van een aparte manier, uh, de pers te woord. Het was ook de alternatieve pers die hij uh, te woord stond. Hij stond de mensen van Infowar, uh, Infowars. Infowars. Uh, stond hij uh, te woord aan een hek. Sorry? Oh, hij stond echt aan de ene kant van het hek, was hij even naar de mensen van Infowars, uh, van okay. Alex okay. Jones, toegekomen. Ja, ik kon het niet zien, want ik was tegelijk met de podcast aan het luisteren en ik, ik zag het filmpje langskomen. Ah. Dus uh, ik kon het niet helemaal zien, ik zag eventjes een stukje en ik dacht, nou ja, het is weer het oude verhaal, dacht ik eigenlijk, maar... Ik zie trouwens... ik ben vergeten te doen wat ik eigenlijk beloofd had. Dus ik, ik moet mijn belofte... natuurlijk wel even inwilligen. Ik zou, of, ja, ik zou namelijk bellen... en zeggen dat ik van Shell ben. En, uh, of gaat het te ver? Um, ik, ik ga het gewoon proberen. Zullen we nog één Bilderberg bellen? En dan, dan ga ik proberen... me voor te doen als iemand van Shell. En dan gaan we bellen... naar het uh, hotel... in Rotterdam. Hey, dat is om de hoek. Ja. Tenminste, of heb ik die al gebeld? Nee, die had ik al. Nee, die heb ik niet gebeld. Nee, we gaan bellen naar het Parkhotel in Rotterdam. En uh, dat is de Bilderberg-vestiging in Rotterdam. En, pak even de telefoon erbij. 010 en dan 436 3611. Nou, we gaan bellen. Toevoegen aan vergadergesprek. Goedenavond, Bilderberg Park naar Spreekt met Jacqueline. Hallo, u spreekt met uh, Joris van der Klem van Shell. Goedenavond. Um, we hadden uh, bij de Bilderberggroep uh, voor de Bilderbergbijeenkomst in Kopenhagen um, een hotel geboekt. Oké. Okay. En euh, nou ja, dat beviel goed, maar vanwege de bijeenkomst van morgen, euh, de geheime bijeenkomst, zullen we eigenlijk weer een uh, hotel boeken voor twaalf uh, mensen. En uh, wij komen s'avonds heel laat met uh, geblendeerde auto's. En we willen s morgens vroeg weer kunnen vertrekken met uh, geblendeerde auto's, zonder dat het uh, problemen oplevert. En we moeten weten of uh, de locatie uh, secuur is. En uh, ja, we kunnen de beveiliging van de locatie van uh, de bijeenkomst niet bereiken. Dus ik vroeg me af of u. Uh, ...mogelijk het telefoonnummer van de beveiliging van de Bilderberg Groep voor mij heeft. Uh, wij hebben geen nummer van de beveiliging van de Bilderberg Groep. Dus en als u, want in wat voor hotel gaat het? Want dan moet u in principe bellen met het hotel waar u naartoe uh, wil gaan. Nou, het, het gaat om de geheime bijeenkomst morgen in Rotterdam. Oké, okay, nou bij ons is niks bekend. Dus u bent niet bekend lijkt... met de uh, code Blackjack? Ik in ieder niet in ons hotel. dus in principe U, u bent nog niet geïnformeerd door uw manager? Waarschijnlijk. Goed? U bent waarschijnlijk nog niet op de hoogte gebracht door uw manager. van, Kijk, er zijn een aantal black projects van de overheid en van Shell. Ik kan ook niet zo hard praten, want ik zit op dit moment in een geblindeerde auto voor de fontein, voor het plein tegenover u. En wij wachten op, zeg maar, code groen, zodat wij met de auto kunnen rijden en we komen namelijk ja, met 12 okay. uh, geblindeerde auto's en daarom moesten wij van tevoren bellen en vragen naar het uh, nummer het uh, 33 nummer van uh, de beveiligingsafdeling van het hotel oké okay. misschien ja. kunt u de manager anders even vragen uh, er is niemand op dit moment uh, aanwezig die daar gaat is ook geen uh, prioriteiten uh, nummer Zeg maar voor als er uh, calamiteiten zijn. Dat u een ja, prioriteitsnummer heeft dat meneer, die, meneer, die u kunt bellen. Gingen. Voor de aanvraag van. Uh, nou ja, u weet nou, wel, een de speciale uh, kan, aangelegenheid voor de mensen die klaarstaan. Ik onderbreken, want uh, als dat het geval was, dan waren wij sowieso van op de hoogte dat iets hier morgen zou gebeuren. En dat is niet het geval. Dus uh, ik kan nu u Wij zijn van Shell, wij zijn ja, van uh, Royal Shell, Royal Dutch Shell. Wij okay. staan voor de, de deur bij het fonteintje, bij het park, te wachten in de geblindeerde auto's. Oké, okay, en wat doe ik nu doe dan? Nou, wij moesten nou, bellen voor moest de 33-code voor prioriteit. Dus nee, wij moesten bellen voor de 33-code voor de prioriteit ja, sorry, als er een prioriteit zou zijn. Geven. Nee, u hoeft mij dat ook niet te geven. U hoeft mij alleen door te verbinden met de persoon waarvoor het protocol heeft voorgeschreven dat u mij door moest verbinden. Uh, nee, dat, uh, dat gaat ook niet gebeuren, want ik heb niks doorgekregen en ik weet ook niet wie u bent. Dus ik ga nu niks doorverbinden als u het niet erg vindt. Oh. Ja. Maar ik heb me net wel voorgesteld toen ik belde. Ja, maar ik weet nog steeds niet wie u bent. Um, mijn naam is. Dat schrijft u, u, u. Heeft u pen en papier? U kunt ik wil het anders kan wel even opschrijven. Dat schrijft u met de B van Bernard. De A van Anton. De P van Pieter. De H van Hendrik. De O van Otto. De M van Marie. De E van Eduard. En de T van Tinus. Wat staat er nu? Oké. Okay. Wat heeft u nu staan? Nou, wat u heeft gesteld. Ik uh, zet u even in de wacht, momentjes, lief. Bafomet. Wat zegt u? BAVOMET. Zo spreekt u het uit. Ik zet u even in de wacht, meneer. Kunt u dan even de manager bellen? Dat ga ik niet doen. Ik, ik, want, uh, ik, zal u, ik ga nu ook zo zo ophangen. Ik ga het ophangen, maar ik moet bellen voor ja. de 33-code-alarmering. Meneer, ik heb nu hier. Ik moet nu verder. Dus maar, ik nee, maar dit is heel op. belangrijk, want er staan mensen voor de poort te wachten met de beveiliging en zo. Er staat nu precies niemand te wachten, maar ik heb. Ik nee, voor de fontein, om de hoek bij het plein. Meneer, fijne avond. verder. Maar mevrouw, wat doet u nou? Dit, dit kan niet, dit is, is een protocol. Dit is een protocol. Het is een protocol van de Illuminati. Hallo? Hallo? Hallo? Nou ja, opgehangen. We bellen weer. Nou ja, ze nemen niet meer op, Wodan. Je bent er nog? Ja, ik ben er nog. Nou ja, goed. We, we hebben het idee van Mac in ieder geval half geprobeerd uit te voeren. Ik ben nu ook wel even klaar met de Bilderberg hotels bellen. Ik denk dat ik zij ook met jou. Ja, ik denk het wel. Inmiddels wel. Goed, hopen dat ik in ieder geval uh, wel weer wat mensen wakker geschud heb. Uh, en uh, nou ja, mogelijk uh, nieuwe luisteraars voor de podcast heb gecreëerd. Goed, het volgende onderwerp, uh, dat was zonnekinderen. kinderen de Bumper? Bumper, ja, oh ja, maar die hadden we eigenlijk al... Nou, ah, we doen hem gewoon nog een keer, omdat uh, de frequentie omhoog moest. Zonnekinderen, zonnekinderen. kinderen, zonne -kinderen. Een beetje ja. hoor. Wat zei uh, Wodom? Dat klonk wel een beetje ramsteinachtig. Ja, zonnekinderen. Zonnekinderen! Zonne nee, maar uh, zonnekinderen, wat uh, weet jij daarvan af? Uh, ik heb maar één kind van de zon en dat is Jezus. Aha. Maar dat is niet waar het over gaat. Ik heb het onderwerp nog nooit gelezen. Ja, het is uh, een stukje van uh, Combi. Ik, het is een verhaal eigenlijk over zonnekinderen. Combi heeft heel veel uh, mooie uh, verhalen gepost en klopt. ik wil wat zei? Dat klopt. Ja, ja nou ook heel veel mooie zagen en uh, um, verhalen van vroeger die door uh, nou, oude uh, culturen en volkeren werden verteld en doorverteld. Uh, natuurlijk ook zijn vele topics over de mysterieën der oudheid en uh, ja, ik, dat vind ik echt. Uh, dat zijn de prachtige plekjes op Kiofef waar ik graag verblijf. Daar ben ik combi uh, onwijs dankbaar voor. Ja, ik ben hem sowieso altijd wel dankbaar voor, voor zijn uh, bijdrages. Ja, absoluut. Uh, dat, dat kan ook gewoon een simpele post zijn... in het topic over de doodzieke zorg of zo. Maar de man die houdt het allemaal scherp in de gaten vanuit uh, zijn katacomben. Ja, ja. En nou ja, dat verhaal over zonnekinderen... Uh, ken jij het begrip uh, zonnekinderen wel? Dat, ze, ze praten ook wel eens over nieuwe tijdskinderen... Ja, dat, -kinderen. Daar ik wel, ja daar hoor ik wel steeds over en zo en laten ze je allerlei tests doen en zo, tenminste ze komen met een aantal vragen en dan moet je dan ja of nee op beantwoorden, maar dat zijn dan van die vragen waar, je, waar iedereen wel eens ja of nee op kan antwoorden en mm -hmm. daaruit blijkt dan, je bent allemaal een zonnekind, dat is wat ik altijd tegenkom. Ja, want er wordt natuurlijk aan die testen weer geld verdiend. Ja, precies. Ze willen als, zeker met New Age uh, gedoe en zo willen ze altijd weer van, oh, er blijkt dat je dit en dit bent, dus doe mee aan een cursus van dit en dit. Een beetje zoals de Antonaki cursus. Ja, de 666 euro dure cursus most. Uh, ga zo maar door. Ja. Ja, dat is nee. een beetje het idee wat ik er dan bij krijg. En dat is dan, eigenlijk vind ik dat dan ook weer jammer. Want... Uh, die negatieve associatie zijn... bedoel je? Ja, want er zijn ja. mensen die het waarschijnlijk goed bedoelen Mm -hmm. Maar dan zijn er dan weer anderen die het misbruiken op een financiële manier, heb ik dan het idee. Die buiten dat vreselijk uit. Dat is met heel veel ja. dingen. Daar heb je dat dat, dat bewoord je of verwoord je heel mooi eigenlijk. Maar zo simpel is het wel. Ja, nou ja, is, ik, ik, ik weet het eigenlijk ook niet. <laughs> nee, ik nou, maar het ik bedoel, dat Dank is heel je vaak. Je als, als, als er een, um, ik noem wat, een begrip een new age begrip is, wat best wel gewoon ook uit het verleden kan komen, wat helemaal niet van de nieuwe tijd hoeft te zijn um, dan heb je altijd kwakzalvers aan de zijlijn staan, die dat uitbuiten en compleet proberen uit te melken er lijkt het vaak op, ja ja, bedoel, En dat, dat is natuurlijk jammer voor de mensen die wel met goede bedoelingen um, over diezelfde informatie willen schrijven of, of uh, zelfs mensen die, die dus daar soort van intrappen die, die het vaak ook uh, die wel op zoek zijn naar, naar het juiste en zo en niet precies weten wat ze zoeken en dat dan door mensen eigenlijk ja, in de maling genomen worden ja. om, om, om verder te komen. Ah, dat hoor je vaak. Snap. Dan worden ze ja. financieel uitgekleed en hoeveel ellende hoor je daar wel niet over? Daar dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, kunnen we een uitzending aan wijden als het moet. Denk ik wel, ja. Ja, bedoel, als je kijkt naar de, collodiaal ja, zilverwater en zo. Ja, ja nee, dat, dat vind ik dan ook het, ja, wat, wat, wat kan ik ervan zeggen? Dat is gewoon gevaarlijk. Ja, ik, ik heb al die foto's van die smurven gezien en zo... met, met, uh, met een blauwe huid door die zilver uh, uh, gedoe. Ja, en ik ken iemand... die daar echt knetter fucking schathemeltje rijk mee is geworden. En ik zal heel eerlijk bekennen... dat ik het in het begin niet door had. En ik heb zelfs voor die persoon nog etiketjes ontworpen... voor uh, potjes met pilletjes en shit... tot ik erachter kwam wat die persoon eigenlijk verkocht... En toen dacht ik echt, wat the fuck? En yeah. uh, ja, dat, dat is echt ziekelijk. Want uh, er wordt in die hele branche, die industrie, van zogenaamde feel-good middelen, en dan, uh, daar wordt echt heel veel geld aan verdiend. Over de ruggen van mensen die uh, niet zo sterk in hun schoenen staan. Soms door omstandigheden of soms gewoon door uh, hoe het leven ze gevormd heeft. En, en dat vind ik wel heel slecht, dat er mensen zijn die daar uh, ja, doelbewust uh, misbruik van maken. Ja, maar aan de andere kant kun je ook denken, dat is een beetje hoe de hele wereld in elkaar zit. Want uh, je wordt niet alleen maar in de maling genomen met dat soort uh, onzin. Je wordt ook nee, gewoon tuurlijk. constant overal in de maling genomen. En overal dat stel je zo. meer dan je zou moeten betalen of zo. Ja, nee, dus nee dat dus, ben ik dus met je eens. Spelen zij, spelen zij dan in op een markt, net zoals andere bedrijven doen? Of ja, spelen ze gewoon in op goed gelovige mensen, wat ook eigenlijk alle bedrijven doen? Het is, het is een beetje een dubbel verhaal. Ja, nou ja, dat is zo met veel dingen. Aan zoveel dingen kleeft een, ook een, een dubbele moraal. Um, het is net als met een oorlog. Aan beide kanten heb je verliezers, maar je hebt ook aan beide kanten eigenlijk één dikke vette winnaar die in het midden zit en, en die gewoon geld schuift voor zijn oorlog. Ja. Snap je? Nou ja, Alles heeft een dubbele moraal. Wat ik, wat ik daar dan altijd ook van terug haal en zo van mijn eigen geschiedenislessen is van dat de Nederlandse in, in, in de tijd van de opstand, de, de 80-jarige oorlog zoals die vroeger genoemd werd, mm -hmm. uh, daar waren de Nederlandse wapenhandelaren ook gewoon wapens aan het verkopen aan de Spanjaarden. Tuurlijk. Om, om geld te verdienen dus. En, en waarschijnlijk gebeurt dat hetzelfde uh, eigenlijk bij de oorlogen tegenwoordig van Amerika die ook gewoon wapens verkopen aan de landen die ze later gaan aanvallen of Tuurlijk. aangevallen hebben. Kijk Irak. Precies. Um, dan hadden we nog uh, Iran. Volgens mij heeft Amerika zelfs uh, wapens aan Iran geleverd. Nou ja, wat ik wel... Dat, dat zit er dik in. Ik weet niet of ze het ook Via nog... Via omwegen gedaan, hoor, maar ik bedoel... Ja, of ze het ook de afgelopen dertig jaar nog hebben gedaan... Maar ik weet wel ja, sowieso... Uh, dat het regime, regime wat er eerst zat... Ja? het regime wat er sowieso zat... Dat was eerst uh, heel erg pro-Amerikaans. En toen hebben de Ira Iraniërs... Wel, weliswaar een, een islamitisch regime daar neergezet, ja. maar dat was niet wel iets wat op dat moment mensen zelf kozen. En ja, nu, nu omdat ze geen contact meer hebben met het Westen, hm. niet meer de vrienden zijn van het Westen, is het ineens slecht. Ze ja. dus springen wel van het ene onderwerp naar het andere Deze ja, ja, ja, ja, zonnetijd. Uh, uh, nieuwe tijdskinderen, indigo-kinderen. Um, stel nou, even los van de, de kwakzalvers. ja, zou het kunnen dat kinderen... Uh, bepaalde kinderen... dus van ni niet zozeer een generatie... maar binnen generaties... dat er kinderen zijn die... Um, ja, de zogenaamde star childs, of uh, regenboogkinderen... of nieuwetijdskinderen... of kinderen die anders zijn. Bijzonderder of... Geloof jij ja. daarin? Denk je dat het kan? Ik geloof wel dat er kinderen zijn die, die anders zijn... of beter zijn in bepaalde dingen... Die een bepaald talent hebben of bepaalde net iets meer hebben dan een ander kind. Maar dat dat echt berust op toeval. En niet dat er nu net meer zonnetijdkinderen zijn dan dat er vroeger waren bijvoorbeeld. Want kijk naar, naar, de, naar de slimme mensen van vroeger. Een, een Leonardo of, of gewoon een Mozart. Mm -hmm. Dat zijn kind. ook eigenlijk een soort van zonnekinderen. Omdat zij boven hun generatie uitstijgen. Ja. Nou ja, ik, ik denk ook meer gewoon aan dat, dat je dat zonnekind misschien wel... Uh, hoogsensitief, hoogbegaafd, uh, weet ik veel, dat dat, dat, dat, dat, dat meer zo gezien moet worden. Ja, ik, ik, denk, ik, ik denk niet dat er per se een generatie is die dat meer zal hebben dan een andere. Ik denk dat het gewoon iets is van alle tijden en dat er nu gewoon mensen zijn die, daar graag, die of daar graag toe willen behoren of graag mensen willen overhalen om, om te zeggen van, hé, hey, je bent dit... Uh, zoek meer over uit. En wat kan je doen via dit en dit? Nou ja, kijk, ik, ik, wat ik wel geloof is dat uh, je over generaties heen, dat er mensen zijn die bijvoorbeeld bewuster zijn. Meer wakker, ja. meer um, uh, en ook bewust mensen proberen wakker te maken. Ik bedoel, ik, nou, even als ik in de spiegel kijk naar mezelf, dan merk ik wel dat ik daar heel bewust al heel lang mee bezig ben. Al vroeger in de schoolkrant. Uh, ik probeer ja. altijd mensen op dingen te wijzen die Um, ja, niet door de media massaal besproken worden. En misschien is dat ook wel een vorm van dat je dus anders bent en eruit springt en dat je daardoor ook deel uitmaakt van een, misschien dat mensen dat ook zo interpreteren zeg maar. Niet dat ik dat persoonlijk als mijn visie uh, zie maar ik denk dat er mensen zijn um, die dat nou zo ervaren. En dat zou natuurlijk best kunnen zijn. Dat zou kunnen. Ja, ik bedoel, het is een... Maar ja, de andere, dat is de keerzijde, en dat benoem je terecht, dat is de enorme industrie eh, die achter geschuild gaat, waar, waar gewoon ja, geld mee gemaakt wordt. Je, je, je, je had een aantal jaar geleden toch ook allerlei verschillende hangertjes en zo, die in een bepaalde, die, die genezend zouden moeten werken, en zo als je draagt, lagere bloeddruk, dan ja. heb ik ook, er is is er dan bewijs van te vinden dat het ook echt werkt? Of is het gewoon het werkt bij de mensen omdat ze erin geloven dat het werkt? En dat het dus eigenlijk blijkt dat je als mens veel meer kan dan dat je denkt. En dat je alleen maar het geloof nodig hebt in het uh, kunnen. Je moet erin geloven dat je het kan. Ja. En dat, dat mensen dat eigenlijk missen. En daarom zijn ze altijd op zoek misschien naar dingen die hun kunnen helpen in hun geloof in hunzelf. Ja, nou ja, sowieso zo, zo, zo, ja zo zou je dat ook. Uh, het is in ieder geval iets uh, waarbij ik mensen altijd wil adviseren als ze die wereld ingaan en induiken, wees op je hoede uh, en dan vooral op, op je portemonnee. Uh, uh, ik heb wel eens uh, echt weersingwekkende dingen gezien, opgenomen op uh, alternatieve beurzen, uh, waar echt grof geld werd verdiend door uh, mensen die dan uh, Nieuwe tijdskinderen met hun hand op het hoofd gingen leggen. En het kostte nog 40 euro. Ja, en ik ja. echt dacht van oi, oi, oi. Weet je? Dat, dat... Ja, oh, ja, ik heb... Ik heb uh, dat is alweer vier jaar geleden of zo. Ook toen een topic gemaakt over die Derek Ogilvie. Of, ik weet niet of je die nog kent. Van RKL4. Ooit ja. die met geesten zou praten. En dan mensen zou helpen. Ja, daar met, hebben we een topic overleden. over. Sorry? Daar is een topic over. op KVF, Ja, ik heb er ooit, ooit een topic over gemaakt. Ook over Derek Ogilvie en hoe hij te werk gaat. Ja. En, en hoe hij uh, ja, eigenlijk nou ja, mensen in de maling neemt, maar ze aan de andere kant ook wel weer hoop geeft. En ja, daarom heb ik ook altijd zoiets van: aan de ene kant vind ik het slecht, omdat hij geld verdient over de ruggen van goed gelovende mensen, en aan de andere kant biedt hij die mensen ook weer hoop. Ja, dus is het dan slecht wat. wat hij doet. En Mac benoemt nog even het placebo-effect. Ja. En, uh, ja, dat is wat ik bedoelde met die kettentjes bijvoorbeeld. Ja, en Frapsie zegt van, shamanen gebruiken ook altijd uh, symbolen en tokens. En dat versterkt het geloof. Uh, ja, symboliek. Ik heb dat ook al vaak aangetoond met de uh, hoaxes die ik uh, opgezet heb. Ja, je hebt, je hebt nog uh, recent, uh, heb ik gezien in je voetbaltopic, over je symbolen die jouw uh, team verder gaan helpen. Ja, ja, ja nou, ik geloof daar echt in. Ik, ja, dat, uh, dat mag. Ja, ik, ja, ik, nou, ja. Hoor. ik heb ook mijn eigen... Het is ook bewezen voor handen mij, handen weet je? ik ja. heb dat op school ja. geleerd. Dus daarom weet ik dat, dat ook gewoon niet dat, dat wat je op school ook allemaal leert, dat het waar is. hoor Want het was niet iets wat uh, uit ons boek kwam. Ik had een leraar, die man was ook wel in het occulte geïnteresseerd. En uh, die doseerde uh, vormgeven. Maar dan, dan ging hij verder in dan het schoolboek. En uh, ja. daar heb ik veel van geleerd van die man. Aha, dus wij hebben het aan jou te danken dat jij niet bent zoals je bent. Nou, mooi is dat. Dankjewel, leraar. Ja, nee, ja goed. Nee, grap, ik, hè? Nee, als vormt je wat uh, je... Ja, precies. Niet alleen één zo'n leraar, ik bedoel, ik had er wel meer. En ik denk dat iedereen uh, dat wel herkent. Ja. Yeah. Sommige mensen die kunnen je dan als je... Ja, je, je denkt dan heel standvastig van dit, dit is het. En dan kan iemand je opeens toch tot andere inzichten laten komen. En dat vind ik wel... Uh, een mooie uh, eigenschap van de mens. Ja. Um, wat vind je van een muziekje? Ja, prima. Nou, um, dan gaan we ja, luisteren. Ligt er een wat voor muziekje? Wat zeg Ligt er wat voor muziekje trouwens. Oh, nou heb je verzoekjes? Kom maar. <laughs> uh, Ramst? Nee, geen Ramstein. Ik heb geen idee. Uh, wat wil je gaan draaien? Nou, ja, ik, ik, ik had uh, staan Eric Clapton met Let It Rain, maar... Ah, dat mag. Ja, nou, goed. Ja, joh. Let it rain from uh, Eric Clapton. Dat was uh, Eric Clapton met Let It Rain. Welkom terug bij de 29 ste podcast van de QFF Podcast Series. Weet ik veel, ja. Uh, Wou dan? Stil daar? Ja, ik ben er nog. Kijk, uh, was het uh, de muzikale Break Dit uh, liedje, zeg maar? Uh, het is wel de oude rock'n'roll en daar houdt al van. Dus uh, ja, het was het wel waard. Fijn. Nou ja, van zonnekinderen gaan we bumpen naar het volgende onderwerp. Ja, dat is uh, FIMA en de FIMA-kampen, of de fima camps. Ben jij uh, daar een beetje bekend mee? Uh, ik heb er niet in gezeten. Uh, nee, <laughs> ik maar ik bedoel, het ja, begrip. Ja. Ik heb de filmpjes wel gezien en zo van, van wat ze zeggen dat het inhoudt en uh, wat ze zeggen dat ze van plan zijn. Uh -huh. Maar de voorspellingen daarvan... Wat, zijn dat het al een paar jaar geleden zou gebeuren en het is nog steeds niet gebeurd. Dus wat dat betreft heb ik dan ook zoiets van, wat klopt er eigenlijk van? En waar en, zitten we nou nog steeds te wachten tot iedereen in Amerika erin gestopt wordt? Ja, want uh, die verhalen doen inmiddels al wel uh, 15 jaar uh, de ronde, denk ik zo'n beetje. Ja, dat sowieso al. In de afgelopen vier jaar was het geïntensiveerd. Geïntens mm -hmm. Maar uh, ik zie nog steeds niks gebeuren. Nee, ik bedoel, ja, je ziet dan af en toe wel van die filmpjes, maar die kadaverbakken, ja, dat, dat kunnen weet ik veel wat zijn, weet je. Dat kunnen net zo goed uh, plantenbakken zijn. Ja, of het kan wel een voorbereiding zijn voor als er ooit een ramp gebeurt, want FEMA is uh, oorspronkelijk opgezet voor, voor rampenplannen en zo. Klopt. Maar um, ja, of het dan ook een rampenplan is voor, we zijn van plan om iedereen te vergassen en te vermoorden, ik weet mm -hmm. niet. Ja, want, hoe heet hij? Uh, Alex Jones. Ik kan me nog een filmpje van hem uh, herinneren. Waarin hij echt... Oh, hij wist het zo zeker dat die fima camps bestonden. Hij wist het zo zeker. En they're coming for you. And, uh, maar ja, dat filmpje is inmiddels alweer een jaar of zeven, uh, acht oud. Ja, uh, ik heb ook zo mijn mening over Alex Jones. En... Ja, oh, ik net zo hoor. Ik bedoel... <laughs> ja, dus... Ja, uh, ik weet het niet. Ehm... Um... Want al die filmpjes die ik heb gezien waren altijd. Nou, dat staat dan ook. Um, bij die filmpjes staat dan ook als titel van FEMA Camp Footage. Uh, concentration Camps in the USA. Ja. Mm -hmm. yeah. uh, het zijn pas concentratiekampen als er ook daadwerkelijk mensen in zitten. En het is niet gebeurd. Nog niet en misschien ook nooit. En alles wat je altijd ziet zijn een aantal oude treinstellen en, en, en wat sporen. En het kan van alles zijn. Oké. Okay. Toxer Pees merkt dan op van er bestaan toch ook enorme parkeerplaatsen voor witgespoten bussen. Met de letters UN erop. Volgens mij waren deze voor het vervoeren van dissidenten naar de FIMA-camps. Ja, zeg maar. Oké. Okay. En daaronder plaats je een foto inderdaad van allemaal witte. Uh, en dan gele, ook gele, gele schoolbussen worden wit geschilderd. Um, dat is wel heel apart, die foto's die erbij staan. Nog een foto, um, dat zijn Russische leger trucks, die zijn wit geschilderd. En er staat inderdaad de UN dan op. Um, het is wel uh, apart, die foto's. Ja, it, it, it, ik zelf ben ook wel sceptisch hoor. Ik bedoel, ik heb het topic zelf geschreven. Maar mm -hmm. ja, wel mm, hè, met de uh, kritieke uh, kanttekening dat ik uh, het ook niet weet. Weet je, die filmpjes nee, precies, die precies. duiken overal op, maar hoe echt is dit en um, ja. hoe, hoe ver zal het uiteindelijk gaan? En als je dan dat topic kijkt, dat, dat is van 2011 en we leven nu in 2014, nou, het telt slechts twee pagina's, geloof ik. Ja. ja, er zijn momenten geweest dat ik op andere sites en zo er veel meer over las dan op dit moment en zo. Op een gegeven moment waren mensen... Uh, ik heb zelf ook een uh, reactie naar het Topic geplaatst. Dat is alweer mm -hmm. van 11 januari 2011. Ja. En toen waren er ook geruchten en zo van op brievenbussen van Amerikanen waren allemaal stickertjes geplakt. Ja. En dat zouden dan kleurcodes zijn van, van in welk kamp je terecht zou komen of waar je terecht zou komen. Ja, er is niks mee gebeurd met die stickers. Uh, waarin, zoals ik eronder al zeg, van naar nou, alle waarschijnlijkheid zijn die stickers daar opgeplakt als een soort van ja-nee-stickers door postbodes of krantenbezorgers. Om het makkelijker te maken om te kijken waar ze wel of niet moeten bezorgen. Mm -hmm. Dus ja, zo gaan er al jarenlang geruchten rond. En misschien, ja, misschien is onze tijdlijn daarin verkeerd of zo. Misschien gebeurt het nog over zes jaar, je weet het niet. Tenminste, wij weten het niet. Als iemand het weet, dan zijn wij niet degene die dat op dit moment al weten. Nee. En ja, moeten wij ons daar nu al tegen... Ja, je moet je altijd wapenen tegen het onverwachte... Maar moeten wij ons... Kunnen wij, on, wij Sowieso die FEMA camps die hebben niks met ons te maken in Amerika. Hebben ze, ik ik het zie het dat Mac, Mac, Mac zegt dat die kampen... Die zijn wel operationeel nu. Hij oh ja? zegt een hoop bewaking... Alleen er zit nog niemand in. En uh, Frapsey zegt Agenda 21... Um, ...is een onderdeel van Rex84. Ja, dat heb ik gezien. Dat de pamflet staat ook in het topic inderdaad. En ik zie hier ook... ...State of Emergency emergency Situation Breaking in West Virginia. FEMA Region 3. Um, nou ja, dan zie je ook weer foto's van mensen in kampen... ...maar volgens mij zijn dat beelden uit Joegoslavië, lijkt het wel. Uit de Joegoslavië-oorlog. Ja, maar ik denk wat ik daar ook altijd bij denk. Um, zeker toen nog toen in 2011 dat topic was gestart en zo. Toen waren, wat, toen, was het ook nog van, toen waren er heel veel mensen die dachten: in 2012 gaat er niet uh, een natuurlijke ramp gebeuren, zoals zogenaamd door de Maya's vo voorspeld was. Mm -hmm. Maar zou het wel misbruikt gaan worden door overheden om mensen uh, bang te maken of zo? Ja, we hebben uiteindelijk 2012 ook gezien, er is niks gebeurd toen. Dus misschien is ons de hele tijdlijn van wat er gaat gebeuren en hoe het gaat gebeuren. Misschien gaat er iets gebeuren, misschien niet. Maar is onze tijdlijn daarin gewoon, wij weten het niet. Het schijnt Ik dat denk. ze zelfs uh, planten en alles verplaatsen vanuit de kuststreken naar de binnenlanden van de VS. Daar, zelfs daarmee schijnt FIMA uh, druk in de weer te zijn. Nou, Blackbox zegt ook... Uh, homeless people gaan er als eerste in. Oké. Okay. Dus zijn er ja. bewijs van Blackbox. <laughs> Blackbox, kom. Wil je in de, in de show, Blackbox? Kun je in de show komen? Laat even weten. Want misschien kun je daar wat meer over vertellen. Hallo, Blackbox. Nou ja, we lezen het zo wel. Um, ja, ik zie maar, dat de uh, geel maar... Stalster zegt... Als de opzet van de Fima locaties in het kader van de rampenplannen nodig zal zijn... maar is er nog geen één. Gedacht aan het verband met het Yellowstone Park in hoeverre kan het kloppen dat deze een gigantische vulkaan blijkt te zijn? Nou, Het klopt sowieso dat het een gigantische vulkaan uh, is het ja. Ja, is alleen niet duidelijk ook uh, wanneer die weer op ontploffen staat wordt daarover ook al jaren gespeculeerd, er is volgens mij een keertje op Discovery of, of uh, National Geographic is er toen een programma geweest over uh, supervolcano's en daar was Yellowstone was daar een van de belangrijkste uh, mm -hmm. uh, voorbeelden van en daarin zeiden ze ook van uh, toen al van we kunnen net zo goed al overdue zijn voor een gigantische explosie. Aan de andere kant kan het ook pas over 100.000 jaar of nog langer zijn voordat die weer eens ontploft. Dus ja, ik nou, weet dus je het niet. Je hebt ook nog die uh, nieuw Madrid fault line. Ik zie ja. dan dat Blade zegt de hele westkust is al in handen van de Feds. En Combi zegt de Cape Argus on Friday published a shocking expose. On a new city in Cape Town plan to rid the city center of people who live and make a living on the streets. Anyone who refuses to voluntarily participate in these community villages rehabilitation programs would be forcibly placed there through the community courts system. Dus ja, dat ja, dit, is eigenlijk daar ja, ook dus een, dus een beetje FEMA-achtige ja. toestanden. Ja, South Africa, ja. Ja, met Zuid-Afrika, ja. Ja, nou ja. Van, van, uh, ze hebben toen eigenlijk. Ook met het WK. Toen hebben ze ook al een hele hoop schoon proberen te vegen. in de steden zelf. En volgens mij proberen ze dat in Freezerie ook enigszins te doen. nu weer met het WK. omdat de buitenwereld maar allemaal niet mag zien. Ja, ik zie trouwens. dan zegt Frapsie. By the way, als je niet kan betalen voor je Obamacare. kan je tot vijf jaar opgesloten worden in een female camp. Maar dat is in Nederland niet heel veel anders. Als je hier je zorgverzekering niet betaalt. Dan kun je uiteindelijk ook, als je de boetes niet betaalt... aan het uh, CVZ via het Centraal Justitieel inkassobureau, dan kun je ook opgepakt worden en dan kun je ook gewoon in de cel zitten. Ja, ligt er een beetje aan. Ik heb ook wel eens uh, achterstand gehad en zo. En uh, bij mij kwamen ze weer via een soort van particulier uh, incassobureau... en dus niet via uh, een landelijk ding en... Uh, ja, die hebben het gewoon op andere manieren opgelost. En niet uh, door gevangenisstraf, gelukkig. Maar het is ook wel zo dat als je in problemen komt met betalen van overheidsboetes en andere overheidsdingen. dat je sowieso in de gevangenis terecht gaat komen. Het is gewoon toxiek. Ik bedoel, het hele wet Mulder-verhaal. en ik benoemde dat uh, laatst al even. dat de, de mensen zijn die dus door de wet Mulder in de bak komen. en die moeten dan aan het werk voor IKEA. Ja. Dat is toch van de slotte? Ja, vind ik ook. Ik bedoel, Ikea betaalt bijna geen belasting in Nederland. Door nee, maar ze willen het sowieso een beetje, hè? Wat zeg je? Uh, als we het toch hebben over, over werken voor geen geld en zo, mm -hmm. uh, dan komen we eigenlijk meer bij topic afbraakbeleidsmakers uit. Ja. Uh, nou, gewoon dat uh, mensen die dus in de bijstand zijn gekomen, die moeten dus aan het werk gaan in bedrijven ja. als vrijwilliger, terwijl daar in die bedrijven zelf mensen eruit worden gewerkt omdat ze geen geld hebben om die mensen nog te betalen. En diezelfde mensen die kunnen dus net zo goed weer aan het werk in hun eigen bedrijf. Alleen dan voor minder geld. Ja, dat vind ik eigenlijk ook uh, onzinnige regelingen van de overheid. Ja, nou nee, ja, goed. Het, ja, dat is natuurlijk ook gewoon zo. Ik bedoel, ik vind het, al, het is wel zo dat als je in de bijstand zit of zo, dat je iets moet doen of participer, moet participeren in de uh, samenleving. Um, maar of je bedrijven gratis werknemers aan moet bieden, dat weet ik niet. Ja, dat weet ik wel. Dat moet je niet doen. Max zegt trouwens nog even dat de Yellowstone niet kan ontploffen. Uh, dat kan, het zou namelijk zo zijn dat hij niet genoeg druk meer kan opbouwen. Ik, daar was ik niet helemaal bekend mee, maar interessant. Ja, nee, ik dacht ook dat hij nog wel uh, kon ontploffen. Maar... Ja, ik dacht ook dat hij zou kunnen klappen. Dat, tenminste, maar dat hij... ja, ik weet het niet. Nou uh, ja, goed. De, de FEMA cams In ieder geval voor diegene ook. die die, wat zei FIMA-camps, ja. Ja, ja, nou ja. Voor diegenen die daar meer over willen weten, of die dat uh, interessant vinden, en of geïnteresseerd geraakt zijn, naar aanleiding van uh, dit onderwerp hier in de 29e QFF-podcast, zou ik zeggen, nou ja, typ gewoon FIMA in ons zoekvenster, boven in, ja, uh, links, nee, rechtsboven in het zoekvenster, en dan vind je het wel. Uh, goed, en ja, dat betekent de bumper, en het volgende onderwerp. Ja. Eigenlijk het volgende onderwerp, dat kondig ik al wel vast aan. En dat is namelijk, is werken een misdrijf? Uh, een, een topic van Tobi. En daar wil ik graag wat uh, dieper op ingaan. En misschien wil Tobi uh, zelf, ja, meldt hij zichzelf ook nog wel even. Um, ja, ja, maar... fijn. Wat zeg Ja, ik, ik voel me af dat ja, ben je aanwezig was, maar ik zie hem wel uh, staan, ja. Ja, nou ja, wellicht uh, wil hij er zo meteen even inkomen. Maar we gaan eerst even uh, luisteren naar een muziekje. Uh, dat is een muziekje van uh, een Qfeffer. Die uh, Qfeffer, die heet Hotspot. Die heeft een uh, nieuw liedje gemaakt. En uh, ja, ik heb zijn vorige uh, nummer ook al eens uh, laten luisteren in een voorgaande podcast. En het leek me wel gepast om ook dit liedje, wat best een uh, leuk nummer is, even te draaien in uh, deze 29ste podcast. Het nummer heet Ice. En het is van, uh, nou nee, ja, zijn artiestenaam. De, de artiestenaam van Hotspot is Fresh Presidify. Uh, we gaan luisteren naar ijs ...was het nummer Ice van Fresh Precidify. Uh, onze Kielfeffer Hotspot. Uh, dank voor het mooie liedje. Uh, ik vond het echt een, een, een tof nummer. Het, het had helemaal de jaren tachtig vibe. Uh, ja. Cool gemaakt. En uh, nou ja, daarom ook even gedraaid. En uh, ja, het topic is werken een misdrijf. Uh, ik begreep dat uh, Toby niet kon. Die had bezoek. Um, en ja, maar dat artikel... Um, ja. Heb je, heb je, ben je bekend met de materie uit het artikel, uh, Wodan? Uh, ik, uh, ik heb erover ingelezen wel, ja. Uh, toen het gemaakt was en uh, nu zojuist ook weer een keer om het weer even bij te halen. Mm -hmm. um, je wilt ook al een... Uh, een oh ja, nee, nee, nee. Oh, nee dat hoeft niet per se hoor. Ik bedoel, ik wil het ook wel even voorlezen. Dan hebben de mensen ook even idee, uh, het artikel zelf. Misschien lijkt dit een rare vraag, maar denkt u er eens over na... Wie steelt en gepakt wordt, krijgt een straf, waarbij goed gedrag een korting van 30% oplevert. Wie werkt en gepakt wordt, krijgt ook een straf. De staat noemt dat belasting, maar korting is daarbij niet mogelijk. Sterker nog, wie niet verteld heeft dat hij werkt, kan sancties als verdubbeling van de standaardstraf tegemoet zien. Een dief ziet daarentegen geen enkele sanctie op het niet vertellen dat hij steelt. Men zou dus kunnen stellen dat werken zwaarder wordt bestraft dan stelen. Nou ja, ja, dat zeg ik ook heel vaak. Misdaad loont in Nederland. En uh, Nederland is bij uh, uitstek een land waar criminaliteit uh, bijzonder goed loont. Um, indien u een misdrijf pleegt, zoals stelen of verkrachten, doet doorgaans het slachtoffer daarvan aangifte. Als u werkt, dient u daar zelf aangifte van te doen. Dat kan ook niet anders, want het misdrijf werken kent geen slachtoffers. Net als bij andere slachtofferloze misdrijven, zoals een auto kopen, benzine tanken, te hard rijden, verkeerd parkeren, roken en alcohol drinken, moest de staat dus iets verzinnen om te zorgen dat er toch aangifte gedaan van het misdrijf, uh, ja gedaan zou worden van het misdrijf. Helaas is men daar zeer creatief. Ingebleken. Bij het aanschaffen van een auto, benzine en genotsmiddelen heeft de staat bedacht dat de boete voor het misdrijf al door de verkoper met u wordt afgerekend, zodat de verkoper niet alleen de schuld krijgt van de hoge prijzen, maar ook nog eens de administratieve handeling... Eh, van het vergrijp met de staat dient te regelen. De verkoper ontvangt daarvoor geen vergoeding, maar loopt bij deze branchevreemde activiteiten wel het risico vergissingen te maken op straffen van alweer een boete. Nou ja, het komt er dus op neer um, dat werken um, als je dat vergelijkt met uh, crimineel handelen, dus eigenlijk zwaarder wordt bestraft dan nou ja, crimineel zijn. Ja ik je uh... bent angstvollig stil ineens oh nee nee nee, ja, nee. ik vroeg me ja. gewoon af van uh, hoe, hoe jij dat tegenaan keek Tegen, nou ja, dat, dat, dat beeld wat geschetst wordt met uh, deze bijdrage van uh, Toby en het is oorspronkelijk uh, de bron is de Libertarische Partij in uh, ja, René Hartman kandidaat voor de Tweede Kamer voor de Libertarische Partij nou ja dat is natuurlijk een titel die wij ons uh, allemaal al snel kunnen geven als we lid worden van een politieke partijen met aspiraties voor de Tweede Kamer en je bent kandidaat, dan ben je natuurlijk al snel kandidaat voor de Tweede Kamer. Het klinkt veel, klinkt de hele mond vol, maar zoveel stelt het niet voor eigenlijk. Nee. Het is ook eigenlijk helemaal geen titel, maar die man gebruikt het wel als een titel. Ja, ik... Um, de, de betere persoon om hierover te praten is natuurlijk degene die... Ja, het is Dobby, net, ja. Ook, uh, ja het is ook, dit zijn gewoon onderwerpen, nee, die wilde ik gewoon even nee, doornemen, weet je wel. Ik wil er best over praten trouwens, maar ik sta aan een heel, hele andere kant van het politieke spectrum. Ik, ik vind... Uh, nou ja, uh, vertel. Uh, ik vind ook dat er wel eigen verantwoordelijkheid moet zijn en eigen... heel uh, uh, veel vrijheden. Mm -hmm. Maar ik vind ook dat we de zwakkeren van onze samenleving uh, niet zomaar... Uh, ...in het diepe moet gooien, en dat, dat zegt Toby dan zelf in het topic ook en zo... ...dat gaat niet gebeuren in het libertarisch systeem. Mm -hmm. Maar als je direct invoert, als je nu al ziet wat... ...nu hebben we, niet, nu hebben we geen libertarisch systeem, maar een neoliberaal systeem... Ja. ...dat uh, eigenlijk zo goed als alles wat de overheid ooit... ...enigszins goed voor ons regelde, misschien niet efficiënt... ...maar wel enigszins goed regelde, nu allemaal geprivatiseerd wordt... ...en um, heel veel mensen in de kou laat staan... En ja, ik weet niet of dat beter zou gaan worden bij de libertarisme en zo, want waar, uh, ik, ik heb er te weinig verstand van om dat specifiek te zeggen, maar het idee wat ik er altijd bij krijg is dat er dan ook een eigen verantwoordelijkheid komt van mensen die het geld ervoor hebben uit vrijwillig, uh, uit vrijwillig oogpunt andere mensen gaan helpen om... Uh, uh, ik wil aan eten te komen of zo. Eigenlijk net zoals je al ziet bij de voedselbank, alleen dan in nog extremere vorm. Of net zoals in de Verenigde Staten, waar uh, dierenpensions of dierenasiels uh, of uh, dierenartsen mm -hmm. uh, werken op basis van giften die ze krijgen van uh, gulle donoren en zo. En dat kan werken, maar het kan ook helemaal andersom gebeuren: dat er eigenlijk te veel mensen zijn met. Te veel geld, die het geld helemaal niet willen geven aan anderen. Want als ik nu kijk in het Nederlands politieke landschap. is het vaak mensen die zeggen. Ik wil niet al mijn geld afstaan om die mensen die nu maar een beetje op de bank zitten te niksen. te helpen. Ja. En, en of, ze, of dat dan gaat werken in een systeem waar het helemaal van de eigen verantwoordelijkheid afhangt. ik weet het niet. Nou ja, dus... weet je wat. Ik, ik kijk. Ik ben ook, um, wat dat betreft heb ik een andere, ik, ik ben nog weer voorstander voor nog een ander politiek systeem dan het systeem wat we nu hebben. Een uh, libertarisch systeem ben ik ook geen voorstander van. Uh, nou ja, het huidige systeem is in mijn ogen ook geen oplossing. Um, ik zou sowieso politiek gezien uh, terug willen naar de basis. Um, dan bedoel ik dus, uh, ja, uit... Elk dorp, uit elke stad, uit elke provincie, uit elke hoofdstad, weet je wel, de beste mensen stuur je naar, je, naar, naar, naar de politieke hoofdstad van je land. En dat ja. is in mijn optiek compleet uh, verdwenen. Tegenwoordig gaat het allemaal om uh, wie je kent, wat je doet, hoe je ja. kan netwerken uh, en hoe je kan lullen en je zakken kan vullen. En ja, het heeft weinig meer met uh, politiek te maken in uh, mijn optiek. En nou ja goed, het, het, uh, Toby had er nog even terecht aan in uh, de schreeuwdoos. Uh, dat het niet gaat om dat werken zwaarder bestraft wordt als uh, crimineel gedrag. Maar dat het überhaupt wordt bestraft met een loonbelasting. Nou, Blackbox zegt daarop ook, uh, loonbelasting is een smerige set. Um, en ja, die... Uh, op zich, kijk, loonbelasting, loon aan werken, ik vind wel dat iedereen die geld verdient wat af moet dragen uh, in een samenleving als je een overheid hebt. Want die overheid moet gerund worden, en moet, maar dan moet er wel goed met het geld omgegaan worden. En dat is vaak het grote probleem. Uh, je draagt je geld af en zij dragen eigenlijk geen verantwoordelijkheid af over wat ze met dat geld doen. En dat maakt ja, het in mijn ogen wat, niet goed. Hoe het nu gaat, zeg maar. Weet je wat ik daar altijd over denk? Het, het kan toch sowieso nooit goed zijn. Uh, de ene overheid doet dit met je geld. en De andere overheid doet dat met je geld. En er, zal al, er zullen altijd mensen zijn... die um, het niet eens zijn... met wat de huidige overheid het doet... met dat geld wat jij hebt afgedragen. Mm -hmm. En uh, er, valt, er valt ook wel heel veel voor te zeggen natuurlijk. Van Is loonbelasting wel goed? Je wordt, je wordt al... Uh, nou ja, het ligt eraan in welke... Hoeveel geld je verdient, maar je wordt al gewoon... <laughs> ik ben een gevaarlijke gek... Zegt Toby net. <laughs> dat, dat, dat daar heeft je gelijk in. <laughs> ja, ik ben een hele gevaarlijke geit... En een gek... Nee, maar wacht even, ik zal nog even voorlezen waarom. Mensen zijn geconditioneerd... Om te denken... Omdat de overheid dit niet doet. Of omdat de overheid dat niet doet. Maar als je daadwerkelijk kijkt... Is het antwoord omdat de overheid... Dit doet om en omdat de overheid dat doet. Ik denk dat je daar wel wat op verkijkt, Toby, zegt dromen weer. Nou, want Toby zegt ook, ik ben geen libertariër... maar ik ben een anarchist en een filosofisch, consistente libertariër. Uh, nou ja, oké. Okay. Um, sorry, Toby, als ik je verhaal verkeerd vertaal... maar kom dan ook zelf in de podcast en het zelf vertellen. Huh? Ja, ik, uh, ik, ik vertel ook alleen maar uit wat... Eigenlijk ook gedeeltelijk uit mijn eigen overtuigingen en gedeeltelijk uit wat ik ja. deed uh, van, van, van Tobies' verhaal. En ik weet er niet genoeg van, niet zoveel als wat hij er zelf van weet. Ik kan niet in zijn hoofd kijken. Nee, nou ja, ik, ik, ik, ik bekijk het ook vanuit mijn visie. En ik probeer natuurlijk een onderwerp te bespreken wat hij plaatst. En uh, nou ja, daar geef ik dan ook gewoon mijn ongezouten mening bij. Of in ieder geval hoe ik erover denk. ja. En dat hoeft niet altijd gelijk te zijn met wat er staat op QFF. Gisteren hadden we dat uh, Toasted Cars verhaal. Vandaag heb ik dat nog even mm -hmm. weer onderbouwd met een paar uh, uh, nou ja, tegengeluiden. En ja, als ik, als ik denk dat het anders is, zeg ik dat ook. Maar dat verwacht ik ook van de anderen in de podcast. En dat verwacht ik überhaupt van mensen op uh, QFF. Dat we wel gewoon blijven zeggen, want we, we zelf, waar wij achter staan, aan meelopen ja, met ja, de rest, ik, hebben, daar hebben we niks aan nee, het moet ook niet zijn, zo zijn dat QFF alleen maar wordt van, oh, de, uh, jij zegt dit, dus dit is goed. Nee. Uh, het moet ook gewoon een, een open plek zijn om te zeggen van, hé, hey, jij zegt dit, maar ik vind er dit van en dan komen oh, we tot een discussie sorry. en dan komen we tot de conclusie van, hé, hey, misschien heb jij wel gelijk, of hé, hey, misschien heb jij wel gelijk of we komen we tot de conclusie. We vinden allebei dat we gelijk hebben, maar ik, ben, ik vind mezelf meer gelijk hebben. Ja, nou ja, Toby zegt van ik ben het met 90% van wat er staat op QFF niet eens. Nou, ik misschien wel met 50% niet of met uh, 60% niet. En daarnaast vooral mijn mening of mijn optiek op dingen ook nog wel eens. En dat komt dan weer doordat je dingen weer verder onderzoekt en verder uitpluist. En eerst lijkt iets heel mooi. En dan ga je kijken en dan blijkt het weer anders te zijn. Dus ja, dingen veranderen. Maar ik probeer wel, als ik bijvoorbeeld iets post in het verleden en daar nu anders tegen kijk, of tegen aankijk, dan probeer ik ook te posten hoe ik daar nu tegen aankijk. Dus. En daarnaast is, is, is QF voor mij ook een, een, een, nou ja, een plek waar ik uh, vergaarbakjes met informatie aanleg. En dat doen anderen ook. Ja. En dat doen we samen. En dat is soms ook om voor later een uh, plek te hebben waar okay, je precies. dingen ja. terug kan kijken en kan controleren. Over tien jaar, weet je wel, van of over twintig jaar. Hoe stonden we daar toen tegenover? En hoe is het nu? Ja, dat, dat, dat heb ik zelf ook wel eens gedaan met mijn eigen oude post en zo. En dan zit ik te kijken en dan denk ik van... waar had ik het toen in godsnaam over? Nou, dat, dat ook, uh, Wodan. Maar bijvoorbeeld ook uh, bij de brand in Moerdijk... hebben we meteen een archief aangelegd van nieuwsberichten. Ja. En dat was natuurlijk om te kunnen kijken... wat er na een jaar, toen die hele rechtszaak kwam... een toestanden, of in, nou in ieder geval... Nee, toen men er uh, vanuit het OM na ging kijken dat we toen vergelijkingsmateriaal hadden. Want veel van die berichten waren gewist daarna. Op ja. de originele nieuwswebsites. Uh, en ja, daarmee kun je in mijn ogen uh, aantonen ook... hoe de media uh, te werk gaat in heel veel dingen. Ja, klopt. En nou ja, dat, dat vind ik dan ook alweer een, een mooi iets aan QFF... Um, ik zeg, uh, plaatje, heb je een verzoekje? Ja. Yeah. Doe, uh, doe maar iets van Jimi Hendrix ofzo. Jimi, en wat wil je van Jimi horen? Purple Haze. Purple Haze. Purple Haze, gevonden. Uh, speciaal voor Wodan en alle luisteraars op de livestream... tijdens deze 29e QFF-podcast... Uh, Jimi Hendrix met de Purple Haze. Ja. Put a spell on me. van Jimi Hendrix uh, en welkom terug bij de 29e QFF podcast. Mijn naam is Bafelmet en aan de andere kant zit Wodan. Inderdaad. Ja, ja ik, zit, ik zit een beetje moeilijk te praten. Ik zat nog even te genieten van een stukje Groningse metworst. Heerlijk. Sorry Toby. Ja, dat doe je mij geen plezier mee. Nee, ja, ja ik weet niet, ik ben, ja, ik ben niet een grote vleeseter, maar... Stukje met worsten, uh, ja gaat er altijd wel in. <lacht> Goed. Um, ja, het volgende onderwerp, de bumper. Um, misschien zijn er ook nog wel mensen, en dat, dat wil ik even zeggen tegen de live luisteraars die um, de podcast uh, beluisteren. Um, mochten jullie nu nog dingen hebben, knal het even in de shout. En um, nou ja, dan gaan wij eens even naar het uh, volgende onderwerp. Het volgende onderwerp is in uh, dit geval even het voetbaltopic. Uh, ja, er is een voetbaltopic op uh, QVF. En ik ga het echt niet specifiek over uh, oranje of over. Uh, nee. Ik wil het even hebben over uh, een post van. Combi, um, een tijdje terug al over het uh, hele verhaal uh, met de FIFA. Ook dromen heeft er alles uh, wat over ge gepost. En nu blijkt dat de FIFA. Een herverkiezing voor het WK in 2022 in Qatar of Qatar niet uitsluiten. En dat zou alles te maken hebben met uh, omkoping. En nu willen we het niet over voetbal gaan hebben, maar wel even over uh, de malafide praktijken omtrent deze uh, miljardenorganisatie uh, genaamd de FIFA en uh, hun voorzitter uh, Sepp Blatter. De man is uh, echt al zwaar bejaard en nog steeds de grote baas. Um, ja. Jij bent ook wel uh, voetballiefhebber, geloof ik? Uh, ik uh, volg het uh, een beetje en ik heb er wel iets van verstand van. Ja. Nou ja, verstand is ook een groot woord. Iedereen heeft er verstand van, zeggen ze altijd. Maar ja, ja. ik heb het wel een beetje bijgehouden. Maar wat vind je van het uh, WK in Qatar, uh, het hele verhaal? Uh, ik vond dat ze het sowieso in eerste instantie al niet moesten doen, is. Dus Um, het is leuk om, om te doen, uh, omdat het nog nooit in het midden oosten is geweest of zo. En om, om die landen er ook meer bij te betrekken en zo. Maar het klimaat in het midden oosten is niet echt geschikt voor een WK-voetbal. En de, la de landen die dan uitgekozen worden, het is Qatar. Ja, dat is eigenlijk in hetzelfde straatje als Saoedi-Arabië wat betreft. Um, mensenrechten bedoel je? Ja, mensenrechten en... en ja, eigenlijk wel, ja. Mensen echt, vooral, namelijk. Voornamelijk. Ja. Nou, ik weet nog wel dat die verkiezingen er waren... en dat ze Qatar uh, kozen. Nou, ik, ik had echt zoiets van... Uh, want voor die tijd was er al heel veel ophef over... dat Qatar heel veel geld... en die zouden met geld gaan smijten. En toen dacht ik al, toen die loodjes getrokken werden... die balletjes, die loting, die keuze... toen dacht ik, het wordt Qatar. En dat werd ja. het. Er, er dat ja, Rusland. Ja, nee, maar ik, was... ik, ik dacht... ik had voorheen echt niet zoiets van... Uh, Prepare to be astonished. Prepare to be astonished moest zijn. Maar en dit krijgt nu jaren later in, inmiddels alweer echt een rare draai. Dus er zijn ook mensen doodgegaan tijdens de bouw van die stadions daar. Uh, ja. Het schijnt allemaal er echt niet al te beste aan toe te gaan in uh, Qatar. Nee, nee, nee. nee. Maar het, hetzelfde gebeurt ook met de Olympische Spelen. Hè? Het is, uh, allebei die organisaties zijn zo corrupt als wat. Hmm. En, um, Je, je uh, De mogelijkheid te organiseren hangt veelal samen met de mogelijkheid om met geld te strooien en met. Ja, leuke dingen te komen. En, ja. Ja. Nou ja, kijk naar Sochi bijvoorbeeld. Dat is inmiddels alweer een ja. spookstad. Ja. Ik zag foto's uh, uit Sochi en uh, ik was echt verbaasd. Het is gewoon helemaal leeg daar. Het raakt al in verval. Ja, ja het, uh, ook Sochi was een hele rare stad om de Winterspelen te houden. Het is eigenlijk een, een badplaats voor. Het is eigenlijk het zandpoort van Rusland. Hey, ondertussen bel ik Blackbox ook even. Tenminste. Prima. Hé, hey, Blackbox. Blackbox, hey, Blackbox. Hé, hey, Blackbox, je bent hey, en er. En Wodan. En Wodan. En wo hey, Blackbox. We nou, horen elkaar hallo. allemaal goed. Sorry, nog één keer weer, want ik moest even wat uitzetten hier. Ik zei, we horen elkaar allemaal goed. Oh. Ah, ja, inderdaad, ja. jullie komen ook goed over hier. Ja, mooi. En, hoe was je dag, uh, Blackbox? Ah, oh, ik, uh, mooie dag en uh, heerlijk bijkomen. Ja, ja, hier, idem. En ah, dacht ik al. Uh, toen vond ik toch uh, de energie voor een uh, podcast. Dus uh, nou ja, welkom in de 29ste podcast. We hadden het net even over werken. Jij, jij, is, jij zei uh, ook nog dat, dat werken uh, met loonbelasting, dat, dat inderdaad een, een foute zaak was dat hele loonbelasting gebeuren. Zou, zou je daar nog eens uh, wat over uit uh, willen, wijnen? Nou ja, um, ik ben van mening dat, uh, kijk, uh, een vorm van belasting om iets in stand te houden, dat is natuurlijk wel gewenst, mm -hmm. maar ik vind uh, de, de, daar waar de belasting zijn nadruk legt, dat vind mm -hmm. ik dus verkeerd. Ik ben van mening dat het ook anders kan. Volgens mij zijn die mogelijkheden er ook wel, maar dat gaat nog wel even duren, denk ik. En, en uh, wat is in jouw ogen, een uh, wat zou een goed systeem kunnen zijn? Nou ja, dat je dus in ieder geval de belastingpas uh, plaatst aan het eind van jouw, uh, uh, wanneer je dus uh, daadwerkelijk een, een verhandeling hebt gemaakt. En niet daarvoor. Oké. Okay. Uh, dus ja, dan heb je dus, uh, uh, een, een, uh, hoe zeg je dat, dan, dan, dan, dan ben je dus ook veel meer gemotiveerd, naar mijn mening, om, om dus uh, meer te doen. Ja. Uh, nou, neem nou bijvoorbeeld, in Nederland hebben we BTW. Belasting toegevoegde waarde. Omzetbelasting. En dat is eigenlijk ook een heel raar iets. Ja, maar dat was ook eigenlijk oorspronkelijk voor iets anders bedoeld. Maar wat hebben wij gedaan? Wij hebben het er gewoon bij opgedrukt. Als extra vorm van belasting. Ja, maar daardoor verdient de staat gewoon geld. Daar komt het op neer. Ja, inderdaad. dat Klopt. En accijns. Net zo. Als je een pakje sigaretten koopt zit er accijns op, maar er zit ook btw in of opverrekend ja leuk hè, belasting op belasting ja, en ik bedoel uh, stel iemand verdient zijn geld en gaat dood en een kind erft dat geld dan moet dat kind nogmaals belasting betalen over het geld waar de ouders van dat kind al belasting over betaald hebben ja, hoe ze doen het ook nog hoe gewoon, krom is hè, dat? Ja, ja, bierboot is. En het uh, is dus net zoals uh, on, on, uh, onroerend goed. Mensen met uh, vastgoed. Als het vastgoed al in je familie is en het is vrij op naam en het is al lang betaald. Waarom moet je daar dan nog steeds belasting over betalen? Ja, maar dat zie je dus eigenlijk met uh, ja, alles wel. Huizen, de hele infrastructuur, alles wat er samenhangt. dat, dat, dat is al bestaand. En, uh, kijk, ja, onderhoud, dat moet natuurlijk ook gebeuren. Maar, uh, de, de daadwerkelijke belasting. Ja, die is al lang en, en, en, en breed uh, betaald, natuurlijk. Maar ja. ja, dat gaat maar door en dat gaat maar door en dat gaat maar door. En, en ze gebruiken inderdaad een soort van uh, angst. Wat doe je nou nog eigenlijk voor? Um, ik stel voor dat we nog even een muziekje aanzetten. Ja. En, uh, dan, eh, uh, nou ja, spreek ik jullie zo. Oké, okay. En, uh, Thank <laughs> you. Soms heb je van die momenten dat je onverwachts uh, bezoek krijgt. En nee, het was niet uh, de AIVD, maar het waren boze mensen van uh, de Bilderberg Hotelgroepketen. Die, uh, die waren not amused, die waren best wel pissed. Nee, gaatje. Ja, en toen zet ik in uh, met bellen. El Loco van... Wat? Wow. Lo uh, ja, Lowrider van nee. El Loco. Nou ja, goed. Sorry voor de uh, ja, abrupte onderbreking. Welkom terug. Uh, Wodan, Blackbox, allebei nog daar. Ja, ja. Ik wel. <laughs> Blackbox lief. Blackbox? Hallo. Uh... Blackbox. Dit zit een uh, time warp. Uh, huh? Ja. Yeah. Oh. Oh. Ja. Uh, yeah. Blackbox, zeg nog eens wat. Hallo. Ah. Ik denk een schuifjes op het uh, mengpaneel. Ah. Gewoon censuur dus. Ja. Zie, je, ik sensereer jou nou ook, wel. Dan. Jij klinkt als een robot nu, hoor je het? Kijk, uh, uh. Dat is de AIVD. Een beetje. Ja, 33 seconden. Hè. Dat, dat, uh. Zoveel tijd hebben ze. Ah. Uh, Toby wilde nog even weten wat ik bedoelde met uh, de echte Illuminati. Nou ja, goed. Daar staan wel wat filmpjes over op het uh, Rudolf Hess kanaal, uh, Toby. En anders uh, zou ik zeggen, wacht even tot uh, de 33ste... Dat is over vier afleveringen. Dan gaan we een marathon aflevering houden van 7 uur en 6 minuten. Uh, 666 minuten keiharde nou ja, podcastporno van de QFF podcast. Ja. Um, ja, dus dan ga ik dat wel even verder ontrafelen. Wat die echte Illuminati nou precies inhoudt, mocht je het dan nog niet weten, Toby. Um, goed, um, het volgende onderwerp. Want het FIFA gebeuren, dat hebben we net even gehad. Dan moeten we de bumper even in starten, of niet? Ja, wacht even. Oh, vertel. Nog, nog even één klein dingetje over dat ja. FIFA gaat. Oh nee, vertel dan zoveel als je wil. Uh, even kijken, dat is natuurlijk het aankomende WK. Mm -hmm. Dat en, is in uh, Brazilië. Ja, inderdaad. En wat wel heel erg verpand is om te zien, is dat dus Brazilië uh, private uh, veiligheidsondernemingen inhuurt. Oké. Okay. Uh, via de Amerikaanskies, kies, hmm. om uh, die gebieden dus ook inderdaad, uh, uh, zeg maar, vrij te krijgen. En uh, dat is een, uh, dat inhuren van uh, zulke private, uh, zeg maar, uh, ja, ondernemingen, uh, dat is uh, een hele grote trend de laatste tijd. Dat wordt, uh, wordt wereldwijd ingezet. Blackwater, dat soort bedrijven? Ja, inderdaad. En, uh, ik hoorde al, uh, een paar podcasts geleden dat er dus ook al een naamsverandering was. En zo zijn er dus, ja, Academy heet er u geloof ik soort ondernemingen die dus enorm actief zijn op dit moment. Interesting. Ja, ja, uh, ik houd een, ik probeer het in ieder geval goed in de gaten te houden. En, uh, nou ja, uh, uh, Want, uh, ze zitten echt uh, overal. Nou, scherp. Yeah. Wat zei jij, ja, hoor? Dat wou ik nog even kwijt Ik zei, ja. Oh. ik bevestigde alleen, ja ze zitten overal oké, okay. ja, nee, maar dat kwam je haperde net, de latency in uh, de Skype verbinding was even weird en uh, daarom dacht ik dat het even weer haperde maar je bent er nog ja ja oké de bumper, uh, en dan een uh, volgend onderwerp uh, even jullie zometeen nog iets wat uh, we, uh, jullie willen bespreken uh, meld het zo even naar de bumper Uitvinding van Mac. Drugs en radio. <laughs> nee, daar is nog geen wet voor, Blade. Um, hoezo? Vertel... Wie zijn er aan de drugs en wie maken de radio? <lacht> Ik heb geen idee. Ik echt. En, oh, bij het Koningshuis iets. Goed. Um, oh nee, dat was Wodan die uh, dat zei. Wat was er met het uh, Koningshuis uh, Wodan? Uh, dat was een antwoord op je vraag. Waar zijn toch al die pintje, pintje, pintjes? Oh, die nazi's... Ja, het kon... ja nou, daar zitten er ook een paar inderdaad. Uh, nou ja, maar dan, die gaan natuurlijk zeggen. Blade sprak natuurlijk even voor de algemene Rijksvoorlichtingsdienst uh, Drugs en radio. En er komt dan straks een wet voor dat je geen radio meer mag maken als je drugs gebruikt. Onder drugs verstaan ze geloof ik bier en uh, wiet. Ja, ja daar gaan ze ook al heel erg ver in, uh, Koffie heeft. Uh, Wereldwijd worden journalisten dus, uh, je mag alleen uh, nieuws naar buiten brengen wanneer je dus inderdaad een journalistenopleiding hebt gehad. Uh, Heb ik. Ja, en, maar al die wetjes die worden dus uh, links en rechts, vooral in de, vanuit Amerika, wordt, ja, zijn gewoon senators, zijn gewoon actief. Ik ben dus journalist. Dat dus mensen niet, niet meer mogen spreken zomaar. Uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld, uh, ik weet niet of je dat meer hebt gekregen met die, uh, met die uh, Randy uh, Bunch. Ja, oh ja, ja, ja, die, ja dat klopt. In, uh, ja. Waar was het nou? nou? Uh, Nevada? Ja, inderdaad. Maar wat ze dus bijvoorbeeld deden was, van die mensen die mochten dus wel iets zeggen. Mm -hmm. Maar er werd dus uh, een, een plek aangewezen. Ja. Uh, ik weet niet, iets van uh, 15 kilometer van daar waar ze bezig waren. Er werd een ja. klein podiumje neergezet van een paar meter bij een paar meter. En daar mochten ze dan hun uh, ding zeggen. Oké. Okay. Dus met andere woorden, ze mogen, ze mogen al niet meer eens meer uh, gewoon op de plek zelf hun uh, mening uit. En ja, het uh, neemt steeds meer bizarre vormen aan uh, om uh, mensen dus uh, zeg maar uh, uh, te weerhouden om uh, te zeggen wat ze willen zeggen. Ik, ik wou trouwens even toevoegen, die opleiding journalistiek die ik uh, heb genoten, die heb ik genoten aan, het, uh, ja, aan het, de Universiteit van Bermuda. Dat is de University of Quo Vata Verund. En uh, daar heb ik een uh, master en een bachelor degree in uh, journalism gehouden. Nice. Dus ik heb het even gezegd. Dus door uh, de echte Illuminati erkend. Met een uh, mooie uh, rode zegel pff, erop. Dus mensen. Aha, nu jullie weer. Ja, daar, daar kunnen ze niet tussen komen. Nee, met geen uh, koevoet. Ja, goed, zeg maar. Ja. <laughs> Ja, goed. Uh, uh, nou ja, we hebben dat, dat FIFA gebeuren gehad. Um, dingen die jullie misschien nog uh, gezien hebben, voorbij hebben zien komen de afgelopen dagen, het afgelopen etmaal, de afgelopen weken, weet ik veel. Die jullie graag nog even willen bespreken. Voorbij zien komen. Ja, hmm. ja genoeg voorbij zien komen, ja. Ja, er zijn heel veel dingen die mij altijd bezighouden of boos maken of verdrietig maken of gelukkig maken. Mm -hmm. uh, maar iets specifieks om nu te bespreken. Ik dacht laatst nog van, ik word ook niet heel erg gelukkig van. <lacht> wat, uh, wat zei je? wordt niet heel gelukkig? Ik, van hoe, ze, hoe onze overheid bijvoorbeeld het er doorheen drukt. Uh, het sociale leenstelsel voor studenten, daar word ik ook niet vrolijk van. oh ja, het dat, dat gaat helemaal op de schop hè? Ja, het is dus geen uh, nou ja, gift. Het was, het was sowieso al niet echt een gift meer. Maar het is nu uh, gewoon echt een heel leenstelsel geworden, zodat je eigenlijk als je begint met studeren sowieso al in de schulden zit. Mm -hmm. En um, ze maken het eigenlijk ook min of meer onmogelijk om nog daarnaast te werken, omdat heel veel studies tegenwoordig ook later op de dag nog uh, lessen aanbieden, omdat het gewoon niet anders meer kan. Mm -hmm. Ja, dat, dat, dat maakt het voor studenten er in ieder geval niet makkelijk, makkelijker op. En dat is een beetje Amerika's tafereel uh, ...waarin studenten vaak voordat ze ook nog maar één cent hebben verdiend... Uh, ...aan die goede opleiding die ze hebben gedaan. Dus bijvoorbeeld een opleiding tot dokter. Mm -hmm. uh, voordat ze het ook maar nog iets hebben verdiend... ...ze eigenlijk al diep in de schulden zitten... ...omdat ze het moeten doen om te kunnen studeren. En ik, wat mij dan vooral... Uh, Huiverig daarvoor maakt, is het feit dat eigenlijk dan een soort van scheiding komt tussen rijke kinderen, die het grotendeels betaald kunnen krijgen door hun ouders, en armere kinderen die in principe moeten kiezen tussen of gelijk in de schulden komen, of uh, niet studeren en maar gelijk gaan werken. En via die manier dus eigenlijk een soort van gevangen zitten, zoals we net zeiden. Ja, ja, ja, ik, ik, ik ken, uh, ik heb zelf ook een. Uh... Een dispute met de dienstuitvoering onderwijs over iets met een yeah. volgens hun te laat ingeleverde OVA-kaart. En uh, oh ja. ja, die heb ik alleen nooit opgehaald. Dat kan ik ook aantonen. Want als je hem ophaalt, dan moet je een kaartje inleveren. En dat kaartje, dat heb ik nog. Dus ik heb hem niet opgehaald. Maar nou ja, goed, dat hebben zij uh, op laten lopen. Inmiddels uit handen gegeven uit een aan een uh, incassobureau. een echt een heel dubieus bureau. Die komt dan die schuld in. Hè. Maar. Het is ook nog eens zo, er is een wet, want ik heb gestudeerd in de tijd dat de wetten um, zo waren dat als je een studieschuld opbouwde um, en je kon met die studie geen geld verdienen, dat je dan je studieschuld ook niet terug hoefde te betalen. Nou, ik heb geen schuld, toch zeggen zij van je hebt de schuld door die OVA-kaart, Dan moet je terugbetalen. En nou ja, ik beroep me dus gewoon op het feit van, ah, nou, studie is afgerond, maar ja, ik kan er niks mee, want ik kom niet aan het werk in die branche. Gewoon niet, omdat ik uh, ja. op, op 400 zoveel sollicitaties, uh, daarvan was 80% beantwoord met, um, u bent overgekwalificeerd. Ja. En ze bedoelen, je bent te duur of je bent te oud. Ja, dat is sowieso. Ja, te duur en te oud, ja. En dat, uh, sowieso als je na de 30 komt. Ik ben 35, dat is helemaal niet oud. Het is steeds lastig te worden. Ja, ja precies. Nee, precies. Maar dan ben je eigenlijk voor sommige bedrijven al te oud. Want ze willen iemand hebben die echt net van de opleiding afkomt. Uh, die eigenlijk 22 is of zo. Mm. En je ziet ook heel veel gezocht stageplek. Op plekken waar ze yes. voorheen gewoon mensen zochten die ze betaalden. Ja, precies. En dat is natuurlijk ook niet goed, hè? Want dan gaat de kwaliteit van het werk in zijn algemeen ook gewoon omlaag. Ja, maar zij denken het bespaart kosten. Dus doen we het zo. Ja, het is te gek voor woorden dat uh, personeel sowieso als onkostenpost wordt gezien. Dat is al een hele verkeerde insteek natuurlijk. Ja. Zij zijn de brandstof ja. van je bedrijf. Ja. ja, er zijn zielen aan het werk. Maak daar gebruik van. Geen ja. misbruik. Maar ja, dat doen ze dus wel op grote schaal. Ik, ik, ik uh, las bijvoorbeeld nu de hele ophef om... om, om uh, Omtrent de aanstelling van uh, Guido van Woelkom, of zo, de man, de oud-directeur van de ANWB. Die wordt uh, nationaal ombudsman, geloof ik. En nou, hij zou gezegd hebben dat hij zijn vrouw uh, liever niet met de taxi laat gaan. Omdat hij dan, ja, de mogelijkheid voor ogen ziet dat zijn vrouw uh, in contact zou komen met een Marokkaanse taxichauffeur. Daar kwam het op neer. En, nou ja, diezelfde meneer uh, van Woelkom, diezelfde directeur. Um, mijn vriendin, die werkte bij de ANWB. En die heeft daar echt taferelen mee gemaakt. Dat wil je niet weten. En euh, nou ja, dat zal ik gewoon eens als simpel voorbeeld noemen. Dat er um, in een gemiddeld weekend. Um, dat ze, zij maar ook haar collega's. Als medewerker vier, vijf keer door Marokkaanse rotjochies gebeld werden. En kregen te horen. Kuthoer, weet ik veel. Kankerhoer, ik neuk je moeder. Toen. Mijn vriendin daar wat op terug zei, tegen diegene die dat tegen haar zei, eh, toen werd zij daar uiteindelijk over op haar vingers getikt door diezelfde meneer van Woelkom, die dus zegt over zijn vrouw dat hij die dus, snap je, het is allemaal zo krom, mensen die praten vandaag A en morgen B, eh, overmorgen stemmen ze paars en de dag daarna weer rood, eh, snap je, ze, ze praten naar waar het geld vandaan komt. Ja, nou ik heb er, om, om uh, enigszins op dat onderwerp aan te haken. Uh, mm -hmm. Dat is iets mensen eigen ook, lijkt het. Uh, dat ze aan de ene kant... Um, nou je ja, hebt het ook vaak over links en rechts gehad en zo. En dat linkse mensen eigenlijk... Uh, dat zeg jij dan niet, maar... Um, dat heel veel linkse mensen dus eigenlijk zeggen van je moet goed zijn voor de buitenlanders uh, die komen en dat soort dingen. Dat als je ze vraagt of ze een buitenlander als buurman willen hebben dat het dan zo vaak is dat ze het eigenlijk ook liever niet hebben. Dus dan is het eigenlijk een beetje ook weer ja. hypocriet en mensen eigen om dan te zeggen van, hé, hey, uh, niet zo zeuren over een uh, Marokkaanse buurman, terwijl ze het zelf waarschijnlijk ook geen Marokkaanse buurman willen. Tenminste, ik heb Marokkaanse buren en dat maakt me helemaal niks uit, ik vind het leuk. Maar ja. er zijn genoeg mensen die eigenlijk zoiets hebben van, ik wil er ook niet naast wonen. Dus, <laughs> maar dat zijn wel de mensen die dan zeggen, je moet er niet zo moeilijk over doen. Dat is een beetje dubbel. Ik wil best uh, naast de Marokkanen wonen hoor. Ik, uh, als het maar leuke Marokkanen zijn. Ik wil best naast iedereen wonen als het maar leuke mensen zijn. Snap je? Ik wil dus ja, niet geen... generaliseren in groepen. Ik, ik ken een paar Marokkanen. En, uh, ik ben zelfs heel goed bevriend met een aantal Marokkanen. Waarvan uh, uh, zelfs een hele bekende Nederlandse Marokkaan. En ja, ik, ik kan niet anders zeggen dan dat in elke groep heb je rotte appels. En uh, laten we die rotte appels wegnemen. En generaliseer niet over een hele groep. En links en rechts, dat hou je net aan. Ik, ik ben... Een, nou ja, ik ben, dat weten veel mensen wel altijd een beetje sarcastisch en cynisch in mijn uh, posts. En links en rechts, ik, ik, ik zou je een beetje een uh, korte uitleg geven. Links en rechts, ik benoemde het altijd uh, uit, of nadrukkelijk, omdat ik denk dat links um, loopt altijd heel hard te wijzen naar rechts. Maar... Uh, ja, rechts. En rechts wordt altijd gekoppeld door links aan nazi's, aan um, fascisten. Maar als ik ga kijken wat Hitler eigenlijk was, Hitler was een socialist. Dus links. En daarom snap ik het niet dat links, mensen die denken, uh, hè, dus van het buitensluiten van anderen en denken in nationaal-socialistische uh, termen, dat die als extreem, rechts, worden getypeerd. Dat vind ik heel vreemd ja. in Nederland. En daarom loop ik altijd zo links-rechts te dolle met politieke bewoordingen. Maar die verzuiling in Nederland is heel raar. De politieke verzuiling. Ook maatschappelijk gezien. Geen, in principe is er gewoon geen links-rechts in Nederland. Nee. Het is allemaal een beetje... Een grijs midden. midden. En, en dan dan daar een beetje wat van wegkapen en daar een beetje van wegkapen. En dat, dat is het. En er is niet echt links of niet echt rechts te benoemen. Uh, nee. De SP wordt regelmatig uh, a uh, aangezien als linkse partij, maar in de jaren tachtig waren zij juist ook een van de partijen die zeiden we moeten immigratie beperken. En dat is juist weer een rechtsonderwerp volgens velen. Dus ja, wat is dan links en rechts in Nederland? Ja, nou ja, ja dat, dat zeg ik. Het is, Nederland is een soort grijze massa of zo. Ja, dat sowieso. Ja, ik, ik zie het. Uh, over? Ja, ik. ik uh, Toby zegt, vraag uh, dan niet uh, specifiek voor de 33ste. Dat was nog even terugkomend op het illuminatieverhaal verhaal. Gewoon of hij een keer tijd heeft rond 7, 8 uur op een willekeurige dag. Kan hij Bapo op zijn vingers tikken? Uh, tenminste als ze het hebben over die onderwerpen gaan hebben. En Bafo zijn mening laat horen. Uh, ik ben een rotte appel, zegt Toby, van een Nederlander. Hij is een rotte appel van een Nederlander. <lacht> Wacht even. <lacht> Want ik herken Nederland niet. Ik besef me wel dat er een dreiging van geweld is. Zijn allemaal totalitair. Nee, Bavo, dat gaat over Mark Passio. Ah. Nu gaan de twee dingen door elkaar. Nu ja. twee dingen door elkaar. Uh, Toby, get a grip. Bel even in. En uh, praat dan gewoon mee. Ja, doe even, Toby. Leuk, man. Kom on, Toby. Bring it on. Call me. Nee, anders bel ik jou. Nee, ah, nou goed, maakt ook niet uit. Nee, um, ja. nee maar wat je net uh, nou ja, benoemde als laatste, uh, met hè, dat je dus uh, politiek gezien Nederland eigenlijk gewoon één groot grijs uh, geheel is. Er zijn geen extremen in Nederland. Als je de politieke ja. programma's bekijkt van die partijen. het ligt allemaal zo dicht bij elkaar. Ja, en vaak gaat het alleen maar om economische onderwerpen. waar, waar ze uit elkaar liggen en. ja. Uh. Ik weet het vaak ook niet. Ah, Toby is online. Dus we gaan Toby uh, er even inhalen. Ah, leuk. Nee, Toby even. Toby of not Toby? Hé, hey, Toby. Hey, kun je je gewone stem even opzetten? Nee, die gewone. Die stem die wij verstaan. En die wij het leukste vinden. Ja. Ja, die middels. Hij is alweer weg. Hij is weer weg. Toby? Ja. Ja, ja goed. Um, uh, sowieso. We zijn al uh, een behoorlijk tijdje bezig. Bijna drie uur alweer. Um, ik, ik, ik, ik ga er geen einde aan maken, persoonlijk. Maar wel, eh. Uh, ja, ik stel voor dat we. De, ah, nou, we gaan nog één keer, Toby. Toevoegen aan vergadergesprek. Hallo, Toby. Wat? Wat, wat gebeurt er allemaal, joh? Hallo? Aarde aan Toby. Hallo? Hallo? Ja, Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Dat is lief. Hallo. Hallo? Wat voor een ding? Hallo? <laughs> Hallo? Ik heb de stream nog aanstaan. Ah. <laughs> <laughs> Hallo? Hey. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hé, Toby. Je bent er? Ik ben er. Ah, kijk. Um, wat wil je nog even vertellen? Eigenlijk niks. <laughs> eigenlijk niks, maar je belt toch? Ik weet niet waar ik bel. Nee, maar we hadden het net even over uh, dat. Uh, nou ja, uh, even terugscrollen. Je, je zei van nee, dat ging over. Uh, oh ja, Mark Passio. Die moet oh, ja, jij een mailtje sturen voor de 33ste. Waarom? Oh, of hij te gast wil zijn. Ja. Ah, oké, okay, wat cool. Denk je dat hij dat zou willen? Eh. Uh, als hij bij hoe heet je, Johan Oldenkamp komt, waarom niet bij ons? Ja, inderdaad. Ja, ja, we gaan het gewoon proberen. Wat een, wat een cool idee. Nou, ik weet niet. Maar ik is niet ja, specifiek voor de 33, We zijn dus vragen gewoon dat die eh, tijd. Kan ook voor de andere 8 uur Nederlandse tijd. zeg maar. Ja, nou, wat een goed idee. Serieus leuk idee. Heb je verder nog iets wat je wil bespreken misschien? Ik zeg: Hé, hey, dat heb ik gezien, of dat wil ik nog even aanhalen over de podcast. Nee, ik heb niet zoveel gehoord eh, vandaag. Hm. Ja, je had nou, een bezoek, wat? hè? Uh. Hm. En we hadden een uh. beetje over politiek en zo. En hoe dat hier in Nederland zit. Ja, ja over het uh, li uh, libertarisme, zeg maar. Ja, ik uh, ben geen libertariër... Of ja, ik ben geen... Uh, Je bent anarchist, hè, Zij Ik ben ja. geen politieke libertariër, zeg maar. Geen minarchist, maar een anarchist. Ik kan ook libertariër noemen, maar... Wat is dat piepje, in de ja? hemelsnaam? Piepje? Ik hoor echt zo... Piep! Horen jullie dat niet? Ja, misschien... Ja. Misschien de microfoon iets te dichtbij, of zo? Ja, misschien... Oh, misschien, uh, ja... Maar... Uh. Ja, nu hoor ik het weer. Wat voor mij? Ja, volgens mij komt het ja. van jou. Zet je, zet je <laughs> muizen dan, of wat? Nee, ja, ja. Maakt niet uit. Maar, uh, je bent dus meer anarchist, zeg maar. Ik ben nou, niet meer, ik ben gewoon anarchist. Nee, ja, nee, nee ja. niet meer. Maar, nee. Je, je bent als persoon sta je meer anarchistisch in het leven. Ik ben gewoon, als het erop aankomt, ben ik anarchist zou zijn. Oké. Okay. Hou je ook van chaos als anarchist? Nee. Niet. Je bent wel van orde en. Maar, maar nee. ben je niet bang in een anarchie? Dat als de wereld de anarchie zou zijn, eh, dat, dat, dat er heel veel chaos zou zijn, eh, Toby. Uh, nee, absoluut niet. Oké, okay. maar, maar waarom denk je dan... Ik, ik denk, ik dan dat, ik ben bang vrouwens. dat mensen gaan plunderen en stelen en elkaar gaan bedreigen en beroven. Dat is allemaal wat er nu gebeurt, dus... Uh... Ja, ook, maar dan nog veel erger, denk ik. Nee, nu uh, heb je daar, uh, dat, dat allemaal geïnstitutionaliseerd in de overheid, maar... Uh, zoals ik toen al zei van die state of mind... Kijk, ik kan dat nu, nu niet allemaal vaak uh, uitleggen of zo, maar... Uh, nou oké, okay. dat nee, maakt het niet uit. Ik maar... vanmorgen in bed lag, want toen uh, had ik al een heel toepig voorgelezen aan mezelf, maar toen ik voor de PC zat, ik niet verder als de titel, maar goed. Uh, ik, ik wil je trouwens nog wel even bedanken. Ja, dat hoor. ben ik serieus. Oprecht bedankt voor die mooie podcastpagina uh, die je gemaakt hebt. Dat vind ik echt te gek. Ook met die linkjes, ik wil het even benoemen, ook aan onze live luisteraars die naar de stream luisteren. Toby heeft echt een hele vette pagina gemaakt waarop uh, alle podcasts Makkelijk en overzichtelijk terug te vinden zijn. En uh, je kan ook. Uh, nou is ja, ook niet de... af, maar... nee, het is nog niet helemaal af, maar je kan ook de topics terugvinden. En het is echt heel mooi gemaakt. Dus uh, binnenkort vind je gewoon een knop daarvoor bovenaan op uh, de QFF-website. Oh, ah, hey. Dus bedankt, Tobi. Echt heel erg bedankt. Ja, goed bezig, Tobi. Uh, ja. <laughs> Ja. Hé, hey, maar we zijn bijna drie uur onderweg. Ik stel voor dat we de iTunes ja, op gaan ja, ja. zetten. Ja, ja want ja, die klok, die uh, rete-irritante klok, die tikt maar door. Ik en, hoor uh, hem niet hoor. Ik negeer hem. Je, je negeert ja, hem ook. Ja. Ik hang aan de wezens. Hoe laat is het trouwens? Want ik had geen klok. Het is half elf. En uh, oh. ja. Bedtijd dat... voor Toby, Bedtijd voor Toby. Ik vind het een mooi moment voor onze... iTunes. En mijn naam is Bafelmeet. Vanuit een... ...nou ja, een beetje bewolkt Groningen. Maar niet zo warm als gisteren... Eh, ...wil ik jullie bedanken voor het luisteren. De mensen die uh, live luisteren op de stream. De mensen die uh, de podcast terugluisteren... ...op hun uh, iPhone, uh, iPad... ...iPod, mp3-speler... ...in de auto of wherever. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot de derde ja, potverdorie. De volgende is alweer de 30 dertigste QFF-podcast. Anyways, um, het is zondag 1 juni 2014. Half elf. Ik zeg bye-bye en ik geef het woord over aan uh, Wodon, Blackbox en uh, Toby. Take it away. Ja, ik, uh, ja, ik wil ook nog eventjes uh, de Bilderberg Hotels bedanken natuurlijk. Want, uh, o ja, die Bilderberg bedankt. Heel erg, heel erg geduldige dames. Dankjewel voor het klappen, Bafo. Ja. Yeah. <laughs> en uh, nee, ik was Wodan en uh, ik ben nog steeds Wodan ook. <laughs> en uh, misschien hoor je me nog een keertje een keer. Ja. ja. You're welcome. Anytime. Uh, Blackbox en Toby. Ja, ik was uh, en ben ook nog steeds uh, Blackbox vanuit het uh, oosten van het land. Met een hele mooie, heldere lucht. Met een mooie maar naar het westen nu. Uh, wens ik de mensen nog een hele fijne avond. Tot de volgende keer. Bye bye. Eh, uh, Toby? Zo'n stelselmeer, mensen. Toby, or not Toby, uh, Bye bye, mensen. Tot de volgende keer. Doodle